U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Uh, welkom allemaal. We uh, zitten hier gezellig in Café Libertaria... met uh, Yoshi... Yes. Peter. En uh, de jongste libertariër is er ook bij. en <laughs> zit bij, uh, bij hem op schoot. En uh, mijn naam is Johan. En wellicht komen er we nog andere mensen bij. Uh, je weet het maar nooit. Ja. Uh, eerst nog even uh, de officiële mededeling. Uh, volgende week hebben we, als het goed is, ook nog de heer Hugo. In de uitzending. Oh. En uh, ja, die gaat het hebben over. Uh, ik dacht dat hij over Friedrich Nietzsche ging hebben. En uh, extensionalisme. Uh, en ook nog over zijn. de studie die hij gaat geven binnenkort over de, de school van Salamanca en zo. Super, Joel, ja. want Ik wilde me eigenlijk afmelden voor volgende week, maar ik zou kijken of ik er nog kan redden. Ik ben waarschijnlijk iets later. Ja, het is heel interessant. Dat, dat, dat, dat weten we zo Friedrich Nietzsche ken je wel, de man met de grote snor. Ik heb er wel eens van gehoord. Ja. Um, ja, dat kan allemaal heel interessant zijn. Uh, uiteraard is er ook nog op eerste paasdag, dat is dan de, de zondag, ja. geloof ik, na de... Na nou, die uitzending met de heer Hugo, dat is dan... Uh, dan hebben we een protestmars, of uh, ja, eigenlijk niet. Hè. We gaan, zijn ergens voor. We zijn voor vrede. Dus we protesteren tegen oorlog, laten we zo zeggen. Of de afwezigheid van vrede. En dat gaat allemaal gebeuren op de Dam en op het Museumplein. Uh, om twee uur zit LP op het LP, uh, op de Museumplein. Maar uh, de, de, vanaf de Dam om twaalf uur wordt er gewandeld. Als ik het goed heb. Als ik het niet goed heb, laat het even weten in de chat. Uh, en dan kunt u natuurlijk bij zijn. Dus uh, ja. Uh, ik geloof dat de dresscode was allemaal in het wit. En het wordt trouwens niet alleen maar door de LP georganiseerd. wordt door heel veel mensen die uh, groepen. En uh, ja, iedereen die, uh, or iedere organisatie die om een of andere reden tegen oorlog is. Die zal er zijn. Ik niet. nucleaire armageddon. Ik ben nee. er niet. <laughs> nee, maar jij woont een beetje. Nee, moet, laat even die oorlog maar flink he? ophoekeren. Ja. Ja. laat die flink maar duren, dat mensen een keer denken van, goh, waarom gebruik ik toch zoveel euro's in mijn leven? Ik krijg alleen maar oorlog ervoor terug. Ja, ja, ja. Ik denk niet dat mensen daar, daar nog van wakker worden. Pas als het nee, echt aan hun eigen, eigen boterham gaat knagen, dan uh, je moet aan je moet al die mensen mee, die... Als ze zelf alles kwijt zijn en een paar kinderen verloren of zo, dat ze dan denken van uh, nou nah, het is wel belletje zo. En al dan komen die die men, leven ja. met wat voor uitkomsten? ook. Ik wijs dan altijd naar, de, naar Italië in de Eerste Wereldoorlog, weet je wel. Dan hadden ze uh, 30.000 man naar het front gestuurd, allemaal dood. En de ander had bijna geen, geen, geen slachtoffers. je hoeft alleen maar mitrailleur aan te zetten, weet je wel. En nou ja, dan denk ik, ja, dat heeft niet geholpen. We moeten twee keer zoveel Italianen daar naartoe sturen. Nou ja, die gingen ook allemaal dood. Uh, uiteindelijk, uh, een half miljoen doden later, uh, ja, toen hadden mensen zoiets van... Uh, ja, hey, dit gaat een beetje duur kosten. Uh, ik voelde het in mijn portemonnee... Uh, en de slagersknecht, die, die komt niet meer opdraven, want die is ook dood. Dat was bij de Eerste Wereldoorlog, dit. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ah, het positieve is Waar dus ze... wel dat ze het ooit, hebben ze het wel in de gaten gekregen, dus Johan. Ja, maar er was wel heel veel je later. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, ze vallen momenteel ook iedere dag, dus we tellen lekker door. Maar je moet eigenlijk ten... aan al die mensen die uh, merchandise verkopen op die voorvredesdemonstraties... Je moet zeggen, ...gebruik je ook ander geld dan de euro. Want anders dan moet je eigenlijk niet op de voorvredesdemonstraties met euro's betalen. Want dan ben je ja, sowieso niet ja. voorvreden als je euro's gebruikt in je leven. Ja, dat als je Fiat geld gebruikt. Ja, het is al, uh, de naam zegt dat al. Het ja. raar is ja. een beetje met, die, met dit soort uh, dingen, zo'n oorlog ook... Dat... En wat natuurlijk ook altijd bij zo'n empire is, dat het bijna nooit gebeurt, of ik, ik ken geen voorbeelden ervan, dat, je, dat zo de heersers in zo'n empire denken: van ja, we zijn een beetje te ver gegaan. Het begint in elkaar te storten. Nou, de productieve mensen, gaan we, we nemen een beetje gas terug. Dan, uh, dan, dan gaan we zeg maar, op een iets lager uitbuitingsniveau door, maar dan kunnen we het langer volhouden. Dat is nooit zo. het gaan eigenlijk altijd gewoon vol gas tegen de muur aan. Uh, en dat is pas het einde. Als de munt helemaal waardeloos is, als ze schulden torenhoog zijn, als de belastingen torenhoog zijn, het, het eindigt gewoon nooit op een andere manier. Nee, ik heb, uh, ik heb toevallig uh, net op mijn eigen stream heb ik de climate uh, de story, the movie afgespeeld, die was gisteren uh -huh. op ongehoord Nederland en die kwam ik toevallig tegen die link en daar wordt dus ook verteld van ja die hele crisis, zolang mensen maar gewoon hun baan afhankelijk hebben van, van dat klimaatverhaal blijven ze dat klimaatverhaal vertellen. Want dan zijn ze, weet je wel, de, de, de, de, de VN-raad uh, over klimaatverandering gaat niet zeggen dat het klimaat niet verandert. Want dan zijn ze, hebben ze geen baan meer. Dus... En het houdt pas op als, het, als de ja. geldstromen ophouden. En de geldstromen ja. houden pas op als de hele tent speed is. Uh. Ja. Wat in het zit nog gezegd, Protest tegen oorlog? Willen jullie dat Poetin wint? Ja, nee, ja, dat ja, willen ja, we ook ja, niet. Ja, ja. ja, dat is. Uh... Ja, nee, ik heb. Ik denk ja. dat dat uh, ironisch is of uh, bedoeld is. Ja, iets, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Uh... Nee, we, willen dat, uh, we willen een anarchie hebben. Dat is het. Ja. ja. Het is ook wel mooi, dan wordt er, er werd altijd zo omgelachen met het begin. ja Rusland noemt het de speciale militaire operatie, terwijl het gewoon een oorlog is. En nou, het Nederland stuurt F-16's naar, naar Oekraïne toe om. Oekraïne te steunen. Maar het is weer geen oorlog. Dus ook van nee. onze kant is het nooit oorlog. Dat was natuurlijk in, in Indonesië ook al zo. Gingen we, waren er waren de pollutionele acties om, hmm. om de orde te herstellen in Indonesië. Maar het was geen oorlog. Nee, nee. Het was geen bezetting of zo. In Irak gingen we op vredesmissie, Peter. Weet je dat nog? Ja. Uh, uh, yeah. yeah. Operation Enduring Freedom en zo. Internal Vigilance. <laughs> of dat soort dingen. Ja. Yeah. Yeah. Dus ik, Johan, zeg iedereen die daar aanwezig is, dat ze ander geld moeten gebruiken. En dan hebben we de dag erop, hebben we vrede. Uh, uh, ik uh, zal mijn best doen. Uh, maar laten we even naar uh, even kijken hoor. Goud zilver bitcoins. Nou uh, ja, goud zilver bitcoins. Uh, uh, laten we even daar naartoe gaan. Laten ik even de tv. Laten we eerst even kijken naar de stand van de, de, de DXY. Uh, dan zit weer even kijken hoor. Ja, die staat op 100, 4, zie ik ook. 104 zeker. Mm 104, -hmm. ja. Weer ietsje omhoog gegaan. Uh, dan hebben we hier. Even kijken. Uh, dit zal dan. Uh, ja, dit is dan de, de, de, de Bitcoin 65.000 uh, dollartjes. Het is een beetje op en neer aan het gaan. Hij uh, is in ieder geval flink omlaag gegaan. Een beetje weer aan het herstellen. Lijkt nu weer omlaag te gaan. Hij staat op zijn piek als de mensen hun vakantiegeld betaald krijgen, Johan. Ja, Eind ja, mei. Meestal, hè? Ja. ja. En dan mag iedereen zijn vakantiegeld in de bitcoin flikkeren... en dan kunnen ze daarna vier jaar het niet uitgeven. Ja, ja, ja. Maar ze krijgen toch niet over de hele wereld vakantiegeld in mei? Of, uh, zal, uh... Nee, ze <laughs> krijgen alleen vakantiegeld in mei in een deel van de wereld... waar mensen een bankrekening hebben. Ja, uh. want uh, ik krijg bijvoorbeeld ook geen vakantiegeld in mei. Nee? Oh? Nee, ik krijg geen vakantiegeld. Je krijgt een dertiende maand... Of je krijgt het in nee, aandelen. Nee. Ook niet. Jongen, arme jongen. Geen CO. Even. <laughs> Peter. We nee, krijgen ja, krijg een of andere bonus en, en uh, je krijgt inderdaad aandelen krijg je maar niet uh, zeggen niet van ja, je, uh, je moet het. Uh, wij sparen het voor je tot mei, want anders geef je het uit en dan kan je niet op vakantie. Ja, ja. Ja. Ik dacht dat er in de economie van Nederland ongeveer 25% ambtenaren zijn dat er in totaal 40% of misschien nog wel meer, maar ja, er zijn ook, ik weet die getallen niet, dus misschien moet ik mijn mond houden. Maar er is, er is een enorm groot deel van de Nederlandse werkzame bevolking is verbonden met wat de overheid aan het doen is, laten we het maar zo zeggen. Ja, uh... Uh, en, en die hebben wel allemaal zo'n vakantiemaand en daar wordt echt op gestuurd en ingespeeld en er allemaal in rekening mee gehouden en meegepland. Ja. Nou, het verhaal wat ik meestal te horen krijg... van mijn analisten, is dat gewoon... Die, de zomerperiode ligt meestal stil omdat die handelaren dan ook gewoon vakantie nemen. Weet je wel. Ja, oké. Okay. Maar ze moeten... Ze, nou ja. Dus die nemen ook gewoon op... omdat ze dan even lekker uh, jacht, op hun jacht kunnen zitten... en champagne kunnen zuipen. En dan uh, september gaan ze weer aan het werk. Dus dan gaat alles weer omhoog. er is, ja. is een oud gezegde... onder beurshandelaren... sell in May and go away. Ja. But remember... To come back in september. Ja, ja. uh, goud uh, hier. Even eventjes, uh, op de 2200. Die is nou weer gezakt naar 2185. Uh, Die is uh, even flink omhoog gegaan. Ja. Ik, heb, uh, ik heb een tijdje terug nog met iemand een weddenschap afgesloten voor 1-E-hulde. Uh -huh. En ik zei van. 1 uh, kilo goud raakt eerder de 100.000 dollar dan 1 bitcoin. Oké. Okay. Nou, dan heeft hij. Ja, maar dat dus... zijn toch een beetje. Het zijn toch een beetje Jij dezelfde... Jij denkt dat, de dat goud nou harder gaat dan Bitcoin? Ja, ik heb, ik heb dat een maand of twee geleden... was dat mijn voorspelling. En toen stond Bitcoin nog op... Uh, 30.000, dus ik... <laughs> weet je wel, ik ben geen gelijk aan het krijgen. <laughs> ja, het goud heeft er nog een in afslag Er was al één kilo goud in Bitcoin. Uh, al... maar, ik, als Bitcoin... eenmaal beweegt, dan gaat hij ook vaak... gewoon keer twee, weet je wel. En dan... Pop. en dan staat hij staat vervolgens tien jaar lang op twee keer zoveel want het goud heeft heel lang rond de duizend gehangen en toen is hij eigenlijk door die duizend gebroken en toen heeft hij de hele tijd richting die 2000 gehangen um, dus ik denk als die nou door die 2000 echt gaat breken dat we gewoon naar die 4000 gaan en dan ga je ook naar de, naar de 100.000 per kilo want daar heb je ongeveer 3.200 voor nodig ongeveer, ik weet niet precies maar ja, je hebt nu al nu is het al uh, was was het gelijk hè was wel allebei 64 uh, k euro per kilo ja ja ja, cloud ja. en uh, bitcoin uh... Ja, een kilo en bitcoin. En bitcoin en, uh, kan natuurlijk ook hard gaan. En veel harder dan goud in principe. Maar ik dus denk het... toch dat als goud eenmaal gaat. Uh -huh. Dat ze misschien die bitcoin kunnen fronteren naar de 100.000. Maar ze gaan er dan allebei naartoe. Uh -huh. De eerste die er 50% bij krijgt. Die, uh, die is er het eerste, ja. Laat ik het nog anders zeggen. Ik kan niet een wereld voorstellen. Waarin bitcoin wel 100.000 is. Maar een kilo goud dan achterblijft. Want dat voordeel willen ze al die crypto investeerders niet geven. Want dat is hun goud. Snap je. Dus ze willen niet dat goud... Wie zijn de koper, ze hier? De, de goudbezitters die eigenlijk gewoon... iedere dag om twaalf uur Londen tijd... met elkaar bellen om de prijs door te geven. Die gaan niet... Ja, maar dat zijn boomers die moeten verkopen. Want die zijn met pensioen... Uh... Hm. Ja, maar dat goud blijft wel liggen. Het gaat er alleen om wat is de waarde van dat goud. Weet hm. je? Het gaat, het wordt ja, maar als ze echt... gaan verkopen... dan gaat de prijs omlaag natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, de inflatie is toch oppermachtig. Die, die drijft het toch allemaal. Op. Maar ik heb ook het idee dat... Dat goud is zo lang achtergebleven dat dat wel eens een keer een, de eerstvolgende sprint kan gaan trekken. Ja, tegelijk met bitcoin, denk ik. We gaan tegelijk met bitcoin gaat het omhoog. Maar hoeveel kilo is een Troy ounce dan? Uh, um, 30 en nog wat of zo. Een okay. Troy ounce is 31,5 volgens mij. Okay. En een kilo uh, is 32,5, zoiets. Oké. Okay. 32 keer 31, nog wat is uh, dan 100. Dan heeft goud nog heel wat uh, te gaan, ja. Nee, per kilo. Oké. Okay. 2000. Het, het is keer nu 32. al 64.000 per kilo. Oh, ja, we staan nu niet? op 64. Okay, okay. Eigenlijk moet je het voor de bigballers... Als er 50% bij komt, dan uh, zijn ze er. Maar in hey, bitcoin want... staat ook op 64.000. Dus, uh... Wij geven elke keer de Troy-ounce prijs. Maar eigenlijk moeten we gewoon de kiloprijs. Want dan ben je de grote jongens doen het in kilo's, Johan. Wij uh, doen het in, in die lieve, lieve ounces. Uh. Engelse toestanden. Nou ja, dus wel de quotering waarin het staat. Alleen... Uh, de kiloprijs is ook een heel gebruikelijk. Laten we het zo zeggen. Uh, en dan zegt, uh, ethically speaking, wat als er een uh, astroïde van goud wordt gevonden? Wat gebeurt er dan? Ja. ja, die moet je eerst nog vinden dan. Hè? <laughs> als die inslaat, dan is de bitcoin waardeloos. Wat denk je daarvan, uh, van dat antwoord? Volgens mij verdampt als dat toch gewoon in de, in de binnenkomst. <laughs> dan krijg je helemaal gouddust. <laughs> het idee dat er een meteoriet helemaal uit goud bestaat. Dat is ook zo onwaarschijnlijk uh, als, een, als een welster uh, natuurlijk. Want uh, overal... Alles zal een beetje dezelfde verhouding aan elementen bevatten. Heel veel koolstoffen, silicium en zo. En heel weinig goud. Ja. Maar, maar die, die meteoriet is dan op eens helemaal van goud. Ja. Het meer waarschijnlijk dat er niet helemaal van ijzer is. Ja. En die is ook gewoon net zo groot als alle rest van het goud op de aarde al aanwezig. Weet je? Ja. Niet, niet, niet te groot. Ja, dat ja, dat, zo... dat is niet moeilijk, want, uh, want dat is geloof ik 19 bij 19 bij 19 meter of zo. Ja, nou precies. Maar als het te groot zou zijn, dan zou de aarde ook meteen helemaal kapot zijn. Maar dan ja, ik gewoon... dat als er een blok goud van 19 bij 19 bij 19 op de aarde pleurt. Dan ben je dat wel... ook kloot, ja. Ja, ja, ja. ja, maar misschien als we hem net in de beweging, weet je wel, dat we hem meepakken, dat hij niet zo hard is. Ja, dat. ja. Uh ingevangen wordt door een satelliet van Elon Musk of zo. Ja, ja. ja. ja. En dan, dan zien we hem al aankomen en dan bouwen we zo'n net ja. en dan vervangen we hem ja. <laughs> ja maar bij welke temperatuur smelt gaat want als, uh, als hij door de dampkring gaat dat is toch uh, onwijs heet ja, ik dacht het zal wel smelten inderdaad Johan ja. denk het wel krijg gewoon klats. Er vrijving... <laughs> ik wrijving, wel wrijving van. Ja, ik weet het niet. Oh, goed, ik ben er ook niet zo goed. Eh, het he? zal maar niet helemaal heel... tot de koor smelten dan denk ik als je zo'n blok hebt. Heel de aarde gewoon gecoverd met goud. Dat is ook <laughs> niks waard. <laughs> Nee, dan de rest is nog de LP-agenda. Ik ben één dingetje trouwens vergeten: dat we natuurlijk ook nog e weggeven. En er is een halving geweest vorige, die had ik vorige week aangekondigd Dus uh, ik geef nu ik nog geen maar. Ja, uh, ben. Ja, geen tien Zie je, ik kan aan jullie, niet, beste luisteraars. Ik, dit, dit is allemaal, weet je wel, het lijkt de Nederlandse overheid wel hier af en toe. Ja, ja. Het was uh, vorige week nog tien e die ik weg ga geven. Nu is het uh, de helft daarvan. Dus dat is uh, vijf egel dus. dus uh, ja, dat je, nou, ja, voor de mensen die nog niet weten hoe dat, uh, hoe dat gaat... dus uh, ergens in de uitzending verschijnt het de rat. Uh, en dan, uh, als je dan zo'n groot uh, rond ding achter ons ziet... dan uh, kun je, en ik nog hem ook aan natuurlijk... Dan, uh, dan kun je even naar de computer rennen om het te zien. En dan kun je uitroepteken Ron Paul in de chat uh, typen... maar dan moet je wel op Stream Elements of op Twitch zitten... En uh, nou, ja, gewoon uit de hypotheek Ronpole. Maar je kan ook gewoon iets uh, typen hoor. Hé uh... hey Johan, ja. 52 weken in een jaar keer 5 is 250. Dus die maak ik naar jou over. En dan houden we het op 10 voor een jaar. Oh. In, in 2024 ja. houden we hem dan op 10. Oké, okay, nou dankjewel. Hé, <laughs> hey, is dat een goed. Uh... Ja, dat is een goede. Ja, ja. Johan was alweer zijn pukcodes kwijt en alles, dus daar gaan we het verder niet over hebben. Ja, Het ja. ja, is inderdaad van, van Vrijheid Radio, dus mijn EFL-wallet e, e, van Vrijheid Radio. Die daar kan ik inmiddels niet. Er staat nog iets van duizend engels op, waar ik niet bij kan. Al die duizendjes die ik al ben kwijtgeraakt, Johan. Ja, ja. Ik zal de prijs naar tien draaien. Als jij er ook vijf in gooit, weet je wel, iedere week doe ik er ook vijf. En dan maken ja. we er tien van. Ja. moet je wel even wat was het ook weer? jonge pieren ja, jonge pieren met... luisteraars, jullie mogen ook wat sturen EFL hier. ik maak ze meteen over en moet je ook nog even, nog één ding nog 10 bonus EFL's aan uh, JFab. oh, het uh, als... speaking ik heb hem wel uh, naar ethisch geld over gemaakt als het goed is dus uh, ethisch spatie geld daar heb ik het toen, toen de vorige keer wel naartoe gestuurd maar goed, um, ja, dan gaan we. Even, nog één ding. Ik moet ook namelijk zelf nog, in mijn stream heeft net uh, JF gewonnen. Dus ik maak je 260 over. En die zijn nu overgemaakt. En dan uh, moet je die 10 nog naar JF sturen. Kunnen we het regelen op die manier? Ja. Uh, even kijken, had, het ethisch, uh, speaker? had je het ethisch. Het speak had je vorige week gewonnen? Of? Ik, ik weet het zelf ook niet meer wie het vorige week had gewonnen. <laughs> Uh, kan ik er nog heb aan een, toevoegen... een, een paar weken terug had je gewonnen geloof ik. Toen had ik het overgemaakt. Ik kan er nog aan toevoegen dat je binnen EFL.nl al je historie be, be, altijd nog kan opvragen. Ja, ja, je kan het ook zien hoor. Dus, maar dan nu, nu niet, nu ben ik bezig. Ja. Um, <laughs> beter. Maar <dit> is die <laughs> toch lekker bezig hè, ons ventje. <laughs> Nee, goed, we, laten we beginnen met de, oh ja, de, de, de, de, de, de LP-agenda. Oh. Um, even kijken hoor. Uh, ja, we gaan even naar de LP-agenda toe. Uh, er is een LP-borrel in Noord-Brabant, dat is op 22 maart. Uh, dus dat, dat is morgen. Ja. En dat is in Eindhoven, zal dat plaatsvinden. In Noord-Holland is er op 28 maart een uh, borreltje in Dimitris. Dat zal, denk ik, in Amsterdam zijn. Uh, Leeuwarden is ook nog een borreltje. Uh, en dat is op 5 april. En dan hebben we ook op 5 april een meet-up in uh, Amersfoort. Daar heet er dan weer geen borrel. En dat is in het Stadscafé. Uh, voor degene die niet weet waar dat is. Uh, kijk even naar die grote kerktoren. En daar is een marktplein. En daar zal je het Stadscafé aantreffen. Uh, hebben we ook nog een, een Zeeland. Een, uh, een borreltje. Dat is even kijken. Uh, op 6 april. Ja, en Den Haag is ook een borrel en dat is op 6 april. Dan hebben we nog een LP-borrel in Gelderland op 17 april in Café Meijers. Uh, hebben we hebben nog een borrel in Flevoland op 19 april. En hebben we hebben nog een LP-borrel in Noord-Brabant op 26 april. En op 25 de dag daarvoor is er nog eentje in Noord-Holland, Dimitris. En wat ik een beetje mis hier is die... Uh die zal dan ook wel gecanceld zijn. Dat is die uh, presentatie van de heer Hugo. Dus uh, Nou ja, dat dus zullen we de volgende keer wel van hem horen. Van uh, misschien gaat hij niet door. Nee, hij staat er niet meer bij. Nou. Goed, nou ja, we zullen het uh, volgende week uh, horen hoe dat zit. Misschien heeft hij te weinig fans, dat kan ook nog. Uh... Dan moet je een keer bij mij uh, op bezoek komen in de stream. Oh. Kunnen we elkaar een ja. hand geven. Het is speaking, zegt dat hij vorige week gewonnen had. Oké, okay, nou ja, dan maak ik dat over. <laughs> dan uh, zal ik dat overmaken. Dat zal ik dan uh, na de uitzending doen. Um, dankjewel dat je me aan herinnerd hebt. Ik kan me <laughs> echt niet meer herinneren wie er vorige week gewonnen had. Um, We gaan naar de berichten toe. En dat is ook uh, prima, Want Wat ik bedoel, uh, het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van degene die het wint op te eisen... Ja, ja, ja, ja. Uh, Ik had geen actieve herinneringen meer. Ja. Wat zou dat naja, nou doen? Dat zeg ik dan misschien te makkelijk, alleen het is soms moeilijk om het weg te geven, omdat je iemand zijn adres ja. niet hebt of weet je wel. Er kunnen allerlei ja. dingen zijn. Ik denk dat hier, ik had ergens door geen actieve herinneringen meer, ik weet niet meer wat het was, maar het zal toch niet in een glas hebben geleefd? Dat was die 15 wijn die jij. Ja. Ik hou voor RAS nu een heerlijke uh, zin van Del. Met een Necronomicon uh, druif of zo uit Italië. En ja, uh, yeah. het komt wel hard binnenzijde. Ja. Uh, maar we hebben even kijken, hoor een berichtje over de uh, uh, Security and Exchange Commission. De nou. uh, judge slams de SEC voor a gross. Abuse of power... Ik wil heel in even... Voordat je iets erover zegt Johan... Want ik heb het nog niet... Ja? Er zit een paywall bij mij... Dus ik weet niet waar het precies over gaat... Alleen ik wil okay. heel even ook mijn eigen punt maken... Over de SEC... Dus de, de dag voordat die... Uh, ETF gelanceerd werd... Het 9, mm -hmm. 9 januari... Van dit jaar dus... Stuurde de SEC een tweet... De wereld in... Waarin ze zeiden... De, de, de ETF is live... Toen kreeg je in de vijf minuten daarop een enorme stijging van de prijs. Mm -hmm. Een heleboel mensen gingen daarin mee. Niet een enorme stijging, maar wel in het tijdspan. Want dat duurt allemaal maar een paar minuten, zulke dingen. In het tijdspan van een paar minuten werd er een enorme prijsstijging gemeten. Um, dat was dus op hetzelfde moment dat die tweet de wereld in werd geholpen. Um, uh -huh. toen gingen allerlei mensen op basis van die tweet... hun handelingen doen richting bitcoin... en bijvoorbeeld dus bitcoin kopen... vervolgens stuurt de SEC een, een, een lullige tweet eruit... van oh we zijn gehackt... de, de, de SEC Twitter account is gehackt... Uh -huh. en crasht de bitcoin prijs... met meer dan het eerst was gestegen... en ja, de SEC komt er gewoon mee weg stel dat dit dus een CEO was geweest van een willekeurig bedrijf die beursgenoteerd is, die dus onder het toezicht staat van diezelfde SEC dan had die SEC hun sancties kunnen gebruiken om dat hele bedrijf kapot te maken snap je, dan word je, als jij ja. op zo'n manier met je Twitter account omgaat dan ben je de markt aan het manipuleren en dan staan daar hele ja, grote ja, sancties ja. op en de SEC... Die, niet de eerste die... keer dat het gebeurde bij... Ja. Nee, het zal best, best. Maar nee. dit was de, voor mij, omdat het met crypto te maken had... Had ik het in de gaten. En was was bij, de, set... bij de ETF toch ook zo? Ja, daar heb ik het nou. Oh, over. Oh, daar heb je het al over. Heb, ik, heb ik heb er mijn zegje ook al over gedaan een tijdje terug. Maar omdat er ja. dus een paywall zit... Ik weet niet waar het over gaat. Alleen die SEC is echt ja. een smerige... Ja, dat die, al zijn allemaal criminelen. Heel zo, simpel kan ik het niet maken. Al die mensen die, die, die overtreden de regels die ze zogenaamd handhaven. Nou, en de wereld ja, neem me kijkt Je de woorden toe, uit de mond. Uh, de Jos, wereld die dit kijkt ik heb heb ik net toe, zeggen. En, en, en het zijn allemaal... Ja, wat ja. uh... ja, dacht je dan dat zij bitcoin niet gefrontrund hadden... toen ze die ETF gingen goedkeuren? Ja, en nou gaan ze, ja, maar... ze ETF, ETF uh, afkeuren. Dat laten ze ook weer een beetje lekker... dan uh, of de, de, de Ethereum, Ethereum, uh, Ethereum ETF. De, en die gaan Twee ze later dagen. alsnog weer goedkeuren natuurlijk. Dus dat, uh... Twee dagen geleden. Weet je nog was van de... die, uh, die, ik, die, die de Max Keijzer die dan op zo'n uh, Bitcoin conferentie uh, liep te roepen. Wie, wij hebben, hebben die mensen in onze zakken zitten. Wij kunnen ze nu kopen. Zo, zo machtig zijn wij Bitcoiners. kan je dat nog herinneren dat hij dat uh, Nee, maar wat Max Keijzer zegt er echt nooit zoveel waarde had. <laughs> Nee, maar goed. Maar dat, hij bedoelde dit ermee. Dat hij de hele SEC in zijn zak had. Dat hij uh, al die mensen al uh, op hun payroll ja, stonden. Je moet stonden. nooit denken dat je de SEC ja. in, of de overheid in je zak hebt zitten. Dat, dat houdt altijd ja. op een gegeven moment op. Ze nemen je geld uh, ja. graag aan. En uh, op een gegeven moment dan zit er een ander poppetje weer. En dan, uh, dan ben je alsnog te... Hetzelfde met die ETF's, joh. Dat is alleen maar gelanceerd omdat ze al dat. Het zijn allemaal dollarcontracten. Het zijn allemaal bedrijven die zeggen precies te doen wat de overheid vertelt. Dus elke bitcoin die een ETF meer bezit. Alle mensen die hun pensioengeld via een ETF in bitcoin beleggen. die werken er alleen maar aan bij dat de overheid uiteindelijk al die dingen confiskeert. en controle ja. krijgt over dat, dat vrijheidsmiddel. Dus ja, en wat, totaal... ze, wat ze ook nog doen vooraf, dat is: het gaat niet door, het gaat wel door, het gaat niet door, het gaat wel door. En daar. Daar kunnen ze... Ja, en en dat, en per, per bericht. En oh jee, onze, onze account is gehackt... en nou uh, ging het opeens wel door... boom, oh nee, dat was, uh, het was gehackt... en dat gaat toch niet door. Dat zijn allemaal volatiliteit natuurlijk... als je daar van tevoren kennis van hebt... dan, uh, ja, dan loop je helemaal binnen. Ja, ja. ja. ja precies. En Ook aan het einde ze, alles Yoshi. confisceren natuurlijk, ja. Dus eigenlijk heb je ja. maar één zo'n evenement per leven nodig om gewoon binnen te zijn. Weet je wel. En uh, zij creëren ja. het gewoon iedere maand drie keer. Dus ja. nee, heel weinig respect voor deze ja. mensen. Maar uh, Josje, als je om de P wel heen wil komen, gewoon archive.is. en dan even die url uh, knippen en plakken. Oh. Uh, kan dat ook? Ja, wel is oh, okay. Nou, ik over heb de, nou wel archive.is. De... Ja. Kunnen ze daar in Spanje nog mee wegkomen? Oh, is het of e ja, ja, yes. oh, I I IS? Of ES? Ja, IS. Het is van het Kalifaat, IS. Ja. ISIS. ISIS. Punt, punt Isus. Ja, ja, ja, ja, ja. Islamitische Staat. Ja. hij doet het niet. Oh ja, deze. Ja, nou, ja, heb ik ja, hem. nou, ik heb hem. Ik, heb het. ik kan het lezen, nou, het bericht. Ja, ja. Ja goed, je hebt inderdaad uh, al gezegd wat ik wilde zeggen. Ja, Even ze dat hadden iemand daar... vervolgd. Het is op zich wel ja. raar natuurlijk. Dat, ze hadden iemand vervolgd en nou door de rechter zegt... hé, hey, dat was onterecht. En uh, foei foei. Maar ja, het gebeurt eigenlijk heel zelden dat, de, dat de, een, een overheidsregulator op de vingers getikt wordt of zo. Die hebben natuurlijk een kaart blanche om wat, whatever te doen. Maar af en toe dan, dan gebeurt het wel eens. Gewoon om het wat eerlijker te laten lijken, heb ik die idee. En dit is zo'n. Het ligt geval. er ook aan welk land. Het ligt er ook nog wel aan. In Nederland ben ik vrij kansloos. Maar in Amerika heb je counties met rechters. Weet je wel, daar kan nog wel eens wat gebeuren. Nou, Vroeger had je met bijvoorbeeld die Oldmans, geloof ik. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar die streed ook uh, tegen, de, tegen de machine. En uh, die werd ook door de, alle rechtbanken, alle hoeken van de Kamer. En toen hij tachtig was of zo, toen kreeg hij toch uh, gelijk en verontschuldiging of zo. En uh, ja, daar heb je wel... Oh, maar was hij in ieder geval de, nog in leven? Was ja, hij ja, heeft in de, heel de, leven in de rechtbanken gezeten en de rechtszaken gedaan. Maar uiteindelijk uh, heb je dan gelijk. Maar ik, ik heb het idee dat dat nou ook niet meer is. Dat ze nou gewoon, uh, uh, uh, ja, dat, dat je dat het niet zo is dat het proces de straf de proces is wel de straf dus bij Trump van uh, ja, maar we slepen je door de molen en en pakken we al je spullen af en uh, dat, is, dat is een van de straffen en, en ook als je dan aan het eind gelijk krijgt of zo, dan is het kwaad al geschiet <coughs> maar ik heb het idee dat je aan het eind ook geen gelijk meer krijgt dat, dat hele stuk is ook uh, dat, dat hebben ze niet meer nodig het ligt aan de locatie ook wel want het zal niet overal hetzelfde zijn maar in Nederland is het heel bar en boos en in Amerika ja. ook, andere we westerse landen, Daar heb ik er weinig vertrouwen in, laat ik het zo zeggen. Als ja, je kijkt wat er nou gebeurt met uh, dat, uh, Trump, die had iemand, uh, ja, hij, hij moet gewoon bij elkaar 480 miljard aan een bond betalen. 5 miljoen, en, en, oh, ja, sorry. En uh, omdat hij. <coughs> dat hij, hij had iemand een crazy bitch genoemd die hem van verkrachting beschuldigde. Waarvan de rechter ook zei, ja, die verkrachting is niet bewezen. Dus dat eigenlijk per definitie is het dan een crazy bitch als je als er dat overzit. Uh, de andere was dat hij zijn huis overgewaardeerd had bij het uh, aanvragen van een hypotheek. dat uh, was helemaal niet zoveel waard. Uh, dat doet iedereen daar. En daar krijgt ik een 80 miljoen boete voor of zo. En, um, en nog eentje. Zo. En, en, uh, en de, wat natuurlijk ook gebeurt bij die Julie Giuliani... die zei van de, die, die, uh, die stemmachines... Die, uh, die werkte, die zijn uh, frauduleus. En toen zijn er twee medewerkers van dat bedrijf... die hebben ook voor 380 miljoen uitgemolken. Uh, dus die, die heb je dan. Uh, en, en Alex Jones natuurlijk voor een miljard of zo bijna. Ja, ik dacht Peter, met die uh, Trump... dat uh, de boete die hij die voor... Die vrouwen gehaald was 80 miljoen, maar als die dan in hoger beroep wilde gaan, moest die een, een deposit van, van een half miljard doen om, om die rechtszaak door te kunnen laten gaan. Maar ik weet niet precies... Uh... Uh, ja, dat, zou, dat zou kunnen, nou, dat dit heel duur was om, uh, om op, uh, in beroep te gaan, ja. Ja, ja. Hadden ze er zoiets van gemaakt. Ja... Mm -hmm. Nou ja, dus ik zeg al, ik heb vrij weinig, in sommige gebieden van de wereld, heb ik niet zoveel vertrouwen in de rechtspraak. Maar ik heb mijn eigen gevoel van recht. Ja, wordt nog wat gezegd in de chat. Zo'n sec is daar een perfect voorbeeld van, hoe dat het dus, ja, het tegenovergestelde bereikt van wat je zegt. Jij zegt de half miljard is voor de andere rechtszaak. Oh, ik dacht dat het met die vrouw uh -oh. te maken had. Oké. Okay. Mm -hmm. ja. ja, goed. Ja, toen, laten we naar het volgende bericht gaan. Uh, ja, weg, fors, weg, uh, met weg met de sek Ja, hop, oké, weg ermee. Uh, die verliesmensen uh, golf uh, verwacht. Nergens anders gaat het zo hard als in Nederland. Ja. Nou ja, ik kan hier ook weer iets kort over zeggen voordat ik het bericht heb gelezen. De hele, een heleboel bedrijven in Nederland hangen door de covid aan een schuld vast die de overheid in handen heeft. En, in, en samen met hun belastingsschuld is dat voor een heleboel bedrijven uh, ja, genoeg reden om failliet te gaan. Dus de overheid mm -hmm. heeft eigenlijk de timing in handen waarop het uh, de haak bij het blok gaat raken. Ja, dit Spapont. komt vooral door die, door die covid leningen. Dus we ja, ja, hebben uh, de bak COVID-leningen gegeven en die worden nou allemaal teruggeëist. Ja. En uh, ja, <coughs> het is 31% groei in het aantal faillissementen. En in geen ander Europees land gaat de stijging zo hard zijn in de Benelux Johan Jeroens. Nee, maar in, dus, in Nederland uh, zeggen ze dus van nou ja, ga maar failliet en uh, dan houdt het dus op. En een heleboel landen hebben ze niet de macht om dat te nou, in zo'n tempo af te handelen. En die bedrijven blijven nog in leven. Maar een heleboel van die bedrijven zijn helemaal niet geholpen met die COVID-lening. Want dat wordt een doodsteek. Ik denk dat daarom veel van die restaurants een enorme prijs hebben. Dat je nou vijf euro voor een glaasje wijn hebt. Of zo. Dat is denk ik allemaal om te proberen toch die leningen terug te betalen. Peter, wanneer heb jij vijf euro voor een glaasje wijn betaald? Dat is al lang niet meer zo hoor. Het <laughs> zal een lange zeven euro, acht euro. Ja, of? maar jij neemt oh, een hele speciale wijn, neem jij <laughs> maar. Ik ga altijd in het nee, nee, restaurant met nee, nee. een de... springkussen ga ik altijd eten dan. Nou, wat kost dan een glas wijn dan? Ja, 5 euro of mm -hmm. zo. Ja, ja. Ja. Echt waar? Ik oh. oh, vind ik nog goedkoop. Dat is 12 gulden. Ik krijg hier oh. voor 6 euro krijg ik zo'n klein flesje, dan kun je twee glazen uithalen. Mm. Dat is ook nog redelijk duur dan. Mm -hmm. mm. Ja. Ik had meer dan en, een factor 2 biefstuk... prijs verwacht. Maar ik bedoel je, in de supermarkt, nou ja, dat is altijd het verschil, kan je voor 5 euro een hele fles kopen. Ik ja. wil zeggen, dan, uh, ja, niet. Altijd natuurlijk zijn neus voor, voor dat soort dingen. Uh, nee. ja. ja, maar diezelfde fles krijg je in een restaurant natuurlijk ook, hè? <laughs> ja, dan, dan, dan. ja, het er wel aan welk restaurant je gaat brengen. Misschien <laughs> nou, nou, dat je ja, kussen, zeg ik toch? Ja, dan wel, dan wel. Ja. Uh -huh. ja, Zal ik het even voorlezen waar, wat er uh... staat? Of, uh... Uh, ja. ja, doe maar het aantal faillissementen zal dit jaar waarschijnlijk een enorme vlucht nemen dat verwacht kredietverzekeraar Allianz, in totaal verwacht het bedrijf een groei van 31% in het aantal bankrouten in geen enkel ander Europees land gaat de stijging zo hard zegt risicodirecteur in de Benelux, Johan nee dit is Johan. Johan die naam komt vaker Johan voor Geroms de... is deze specifieke ja, ja. Johan dus uh, nou er zijn meer hondjes die Vicky eten hoor. Wat een grote ja, ja. ding kan veroorzaken is de situatie in Duitsland, zegt Geroms. Als daar geen herstel komt, kan de situatie in Nederland penibeler worden. Het herstel moet echt van de grond komen. Ja, dat zit er in Duitsland nog niet in. Dat dus is voor ons zie... heel erg belangrijk. Ik zit bij, ja. bijna. Maar die, die, die doen het toch nog best wel goed, Duitsland. Die zit toch nog wel in de... Ja, of de rest van de wereld gaat heel slecht, dat kan ook nog. Maar Duitsland zat toch nog in de top 10 geloof ik van best presterende landen ja dat het eh, is, is, is altijd zo die cijfers die zijn zo zo sneaky om daar eh, bedoeld, mm. bij Oekraïne wordt ook wel als lezing van die van die getallen van uh, ja het laagste bruto nationaal product per capita van de, heel Europa of zo ja, dat mm. is al 600 per maand maar je krijgt in Oekraïne die 600 per maand verdienen maar wat wat meestal gebeurt daar, is dat jij een groot gedeelte van je salaris in een envelopje krijgt in cash, en dan heb je officieel ja, 600. Ja. Nou, daar gaat dan de statistiek in. <coughs> Bedoel je dat ze dus meer verdienen of minder? Meer. Oh ja, oké. Okay, okay. ja. Maar een deel is in cash. Nou. Ik, las, kom, ik zag kom, laatst een plaatje was... voorbij ik over de eerste Rolls Royce Phantom, de duurste auto in Europa, die was uh, verkocht in de Oekraïne. Ik reed ook Kiel even rond. <laughs> in Noord. Ja. Tank. ja, dat was er. De... De president had hem gekocht. Mm. Maar hij moet wel zeggen, hij is ook een uh, zakenman. Dus voordat hij president werd. Hij zou met zijn eigen geld gekocht Wat? hebben. Maar... Welke president heb jij het over? Van de Oekraïne. Zelensky. Die, die, die was toch geen ja, niet zakenman? Zelensky, maar, uh, oh. Nee, niet Zelensky, maar die andere... Die andere president. Uh... Oh, dus is de premier ja, zeker. God. De premier en de president. Premier, oh, ja, premier, premier. Okay. Ja, ja, premier, ja. ja, mm. ja. Oké. Okay. Ja. Prime Minister, ja. ja, die, had hem, ja dat... die zou hem gekocht hebben. Maar ja, dat is de vraag van... Ja, iedereen mm -hmm. reposten dat van... Ja, daar gaan al die dollars naartoe, al die tax-dollars. Maar hij zou hem dan van zijn eigen geld gekocht hebben... Mm -hmm. Ja, met een omweg zijn dat... hey, ja, je hinder, ja, Hunter ja. Biden koopt ook van alles van zijn eigen geld en, uh, ik zag ook zo'n plaatje ja, ja. meme voorbij komen Hij de schilderijen ja. voor ja. Zag ik zelfs schilderijen. dezelfde mensen die beweerden dat Trump zijn huis overwaardeerde, zeggen wel dat Hunter zijn kunst <laughs> miljoenen waard <is>. ja. <laughs> zie je Trump of zie je Hunter met zo'n crackpipe staan ja. <laughs> Even inspiratie op ja, roken. Ja. Ja, wat wel jammer is. Dat, uh, voor, dat het. Uh, dat Allianz verwacht. Een 51% stijging. Voornamelijk vanwege het inhaaleffect. Na, van na de coronapandemie. Er wordt nooit gezegd vanwege de maatregelen. Er wordt altijd gezegd vanwege de. Het kan door de pandemie. Mensen gaan uh, via de pandemie. Ja. Uh -huh. En er wordt ook gezegd. Ja. Nederland had relatief veel. bereiken na de. ...na de uh, corona opgericht. Dus ik, ik denk dat... ...misschien ook een hoop mensen gewoon een bedrijf... failliet hebben laten gaan tijdens corona... ...en weer opnieuw begonnen zijn daarna. Ja. Uh, uh, klopt. Ik, kan, ik heb bij al die artikelen... ...heb ik de neiging om over e-gulden te beginnen. En bij deze is het niet anders. Ja, eh, en Als je dus kiest... ...voor die economie... <laughs> nee, ...als je kiest voor die economie... ...dan zit je altijd in een tekort. En dan zo'n overheid... Kan gewoon op, op enorm veel manieren invloed uitoefenen. En je krijgt een leningje. En het is hetzelfde als de economic hitman. Zo krijgen ze het landen, het landen er ook onder. Weet je wel? Dus, ja, het lullig is ook. Ja. Als jij als een goede, uh, goede zaak hebt. dan heb je er waarschijnlijk heel veel kapitaal in opgebouwd of zo. Dat zit dan in je BV. Uh, dus ja, dan precies. is jouw pensioen eigenlijk. BV. Dan komt de dus coronapandemie voorbij. boom heel je pensioen weg. Uh. En dan kan je ja, wel fiets laten ja. gaan, maar dan ben je het kwijt. Ja, ja, inderdaad. Dus ja, het, het, het, het, word maar zoveel mogelijk ambtenaar allemaal... en dan krijg je steeds meer salarisverhoging. Ga vooral niet voor jezelf beginnen, want misschien ga je wel nou, Wat fiet. ook raar in het artikel staat... in het huidige stroeve economische klimaat hebben ze het extra zwaar. Hè. En stroeve economische klimaat, dat, dat is nog niet het geval, durf ik te beweren. Want de mensen, de werkgevers krijgen geen personeel... Je, je, overal hebben ze persen rente gaat naar beneden rente gaat naar, het ja, overal hebben ze personeelstekort dus het is, het is niet dit is nog niet stroef de, de echte klapmoedig ja precies daar ben ik het mee eens met die analyse Peter ja. Ja. stroef klimaat ik heb wat op één dag vier verzoeken voor, uh, van LinkedIn voor, uh, voor headhunters zo uh. <laughs> Ik heb hier een massagetafel, dan kom je maar een keer langs. Dan zal ik wel eens laten zien wat er is. Auw, auw, auw. Het volgende bericht: dat uh, duiken we wel uh, even wat uh, dieper in de Nederlandse economie. En ja, ik weet niet uh, hoe ik dit uh, bericht moet interpreteren. Het kan inderdaad zijn: van, kijk eens. Uh, dit is hoe de kleine ondernemer gepest wordt, getreiterd wordt door de overheid. Maar het kan ook een reclame zijn. In ieder geval de, de dame die daar achter de bar zat. Die, ah, dit is, met video is het, dus ik ga voor de reclame. Ja, deze die lag er nog voorbij, bij, deze blonde dame. Dat zal oh, blonde wel. Dan. Blonde dame, ja. Dan moet je even naar beneden scrollen. Dat is uh, Wimmy. Wimmy van 23. Mm. Die Kom, heeft op, te, ze heeft te veel koffiedrinkers. Uh, ja, Die wat... denken allemaal dat het organische melk is natuurlijk. Ja, in haar ja. nieuwe uh, koffiezaak. Ik denk dat dat net zoiets dat is als jij een dus kap niet. hebt en je mag een glaasje wijn drinken, maar er komen alleen maar mensen wijn drinken. Dat is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ze had toch zelf ook geschreven, dat heb ik gelezen inderdaad. En ze schreef toch zelf ook: ik had eigenlijk gehoopt dat mensen ook iets zouden kopen, maar ze komen alleen maar koffie drinken. Ja, ja, ja en dan ja, staat er: ja. dan heb je een horecavergunning vergunning nodig. Die aanvraag is geweigerd, want volgens het bestemmingsplan is het nu niet mogelijk om, het, om hier een bedrijf te draaien dat zich vooral op horeca richt, zegt de gemeente. Ja, gemeenten. dat zijn ook een oh. ondernemerspecialist die zegt van, nou, nee, nee, in die ja die locatie gaat het niet lukken, want uh, ja, wij uh, wij hebben daar heel goed overzicht over welke bedrijven lukken en welke niet. Okay. Ik moet niet te hard spreken, maar volgens mij heb je hier in Servië heb je agrarisch land en niet agrarisch, en dat that, it. zit. Oké. Okay. Wat ja, wat maar er ook al maf even... aan is aan dit, dit, is de interne tegenstrijdigheid. Hè? Dus zij zeggen, ja, je kan geen horeca draaiend houden op die locatie. En en het mm -hmm. probleem is dat iedereen naar Zij zijn. koffie ja. loopt. Dat is het probleem. Ja. Ja. de overheid. Volgens ja. onze computermodellen is dit onmogelijk. Ja, ja. uh, uh, uh. <laughs> maar in het artikel staat ook nog dat er een mooi uitzicht is. Dus uh, ik, ik zat dit zo te lezen: van is er niet gewoon een verkapte reclame? Zou, zou kunnen, ja. Uh, uh, uh. Toch heet ze, ze heet Wimmy en dan ben ik toch. Ja, ik weet tegenwoordig niet in Nederland hoor, die Wimmy. Uh. Ik ben er niet van overtuigd dat ze blond is. Oké. Okay. Het kan ook zijn dat. Ja, dit is Wimmy. Ja. Wimmy Ze Heeft aangebracht dat ze ja. voor 75% op horeca mag richten. Ja. En dan moet ze dus eigenlijk. Moet ze dus zelf met de omzet van die koffie. Moet mm -hmm. ze de eigen producten gaan kopen? Ik denk dat je. Dan zeg je. Dan zeg je je neemt je stempelkaart en dan zeg je bij ja, elke ja. tien koppen koffie krijg je er een, uh, een plusje konijn van 15.000 euro cadeau. Ja. Made in China. Ja, ja, je, kan het ook, je kan het ook anders doen. Je, je verkoopt stempelkaarten en dan krijg je gewoon bij je aankoop van zo'n hele mooie beker. Ja, een mooie al beker. Plusje konijn Plusje konijn van 15.000 euro. Hey, je koopt een mooie beker en dan krijg je gratis koffie bij. Maar het vervelende is dan wel dat je elke keer als je een kopje koffie afrekent... moet je ook je paspoort meenemen. Want dan ben je voor meer dan 100 euro aan het contant afrekenen. Dus dan moeten ze wel weten of je, of je je belasting hebt afgedragen. Nee, maar je gaat de zaak in en je kiest een mooie beker uit. Die koop je en dan krijg je gewoon gratis een kop koffie in. Johan, ik vind mijn idee met die plusje konijn van 15.000 euro... Dan draai je een omzet, jongen. Ja, ja. Dan, krijg je, dan kun je leningen afsluiten. Dan kun je nog twee erbij huren. Ja, maar hier moet hebben die 15.000... Ja, al die koffiedrinkers moeten er bij elkaar... Nee, die uh... krijg je als korting... Krijg je als korting bij 10 koppen koffie. Dus jij draait een omzet van 15.000 euro. Die geef je als korting. Maar in jouw omzet... Heb jij dan 10 kopjes koffie van 15 euro per stuk. Want ja, Wimmy verkoopt ze. Dus die gaan dan makkelijk voor 15 euro. Ja. En dan heb jij voor 15.000 euro omzet gedraaid. Die je uiteindelijk als korting weer teruggeeft. Oh ja ja ja. ja. ja. Maar ja. dan kun je dus bij elke 10 kop koffie 15.000 euro op papier verdienen. En dan kun je op basis van die getallen. Kun je dan vervolgens een lening afsluiten. Nou, ja ja ja. Hey, Gigantisch. Je bent slim jongen. <laughs> ja. Neem maar even contact op met Wimmy. Ja, ik heb er volgens mij al in mijn Telegram ja. Wimmy en ik, die heeft me toevallig vandaag nog op Telegram een bericht gestuurd die uh, Wimmy oh, okay. ja. ja, dat had meer met Telegram te maken denk ik Ja, uh, ja. <laughs> nee, Maar ik denk, uh, ja, ik denk dat ze misschien dat idee met die bekers ook wel, uh, wel leuk is Want dan kunnen ze, dan, de mensen moeten dan de zaak inlopen de beker uitkiezen, nou ja er zijn er koffie mee. in die Wimmy die heeft morgen 50 vrijwilligers onder te helpen, dat weet uh, ik nou al. Ik denk het ook, ja. Ik denk dat toch een beetje dat dit reclame was. Die staan <laughs> allemaal op de stoep en die zeggen: Oh Wimmy, ik vind het zo vervelend. Ik kan je ergens mee helpen, Wimmy. Uh, uh, ik heb uh, uh. toch een uitkering, dus ik heb de hele dagen niks te doen. Uh. Dus uh, ja, gaan we naar de VVD toe. Want de VVD vindt een geweldig plan. Die Wimmy, die ga ik over dromen vannacht, hoor. Dat oh, denk ik jongen, jongen, jongen. Kan als, ook geen kunst, als je kunst van Hunter Biden verkoopt, of zo met een kopje koffie erbij. Ik denk dat dat het dan al, uh, dat dat al een signaal is van, uh, ik heb machtige vrienden en uh, <laughs> ja. krijg misschien wel de narcotica politie op bezoek. En dan dat nog? Die schilderij van Hunter Biden krijg je alleen met een Coca-Cola krijg je alleen. <laughs> geen koffie. <laughs> Heb je die uh, uitzending nog gezien met, met Tucker Carlson, met die psycholoog van Hunter Biden? Nee. Uh, die zei dat hij uh, echt sincere was. Dat die, uh, met, met zijn verhaal, uh, als je het verhaal van zijn perspectief van die psycholoog uh, hoort, dan zit er best wel... Uh, nou ja, dat valt alles wel op zijn plek. Want hij zegt van, uh, ja, Hunter Biden was hartstikke ongelukkig in, met, met het leven wat hij leidde. Hij wilde helemaal niet in dat burisma zitten. En, uh, ik heb zo medelijden dat, met die. Uh, jongen. Dat geloof ik nog wel. En daarom zat hij ook steeds die, die, die fotootjes naar Safat, naar piet uh, te sturen. Uh, van dat hij met zo'n crackpipe zit en heel miserabel erbij zit en dat soort dingen. En uh, hij zei: Ja, hij, toen, hij, toen hij zich creatief ging uiten, toen kon hij zich, hey, wordt, was hij voor het eerst gelukkig, weet je wel. Dus uh, ja, je kan, zeggen over, je kan zeggen over die kunst wat ja, je wil. Dat geloof, ik, maar... dat geloof ik niet, dat laatste stuk wel. Dat is ja, natuurlijk ja. gewoon een afbetaling. Want hij wilde ook precies weten wie zijn kunst gekocht had. Dus hij, hij zat een ja, excel sietje ja. in te vullen. Maar ik, kan, maar ik denk wel <laughs> dat hij inderdaad helemaal niet happy was met dat, met, dat, uh, met dat leven. Ja, hij wilde gewoon drugs hebben. Maar voor de rest had ja, hij ja. Daar, heeft hij daar volgens mij inderdaad geen zin in, in die hele shit, die politieke shit. Ik geloof er niet in. Nee, ik denk het niet ik denk het niet, ik denk dat hij het toch wel leuk vindt hmm. ja. ja. en daar wordt hij misschien toch ook ongelukkig van maar is diep van binnen geniet hij er ook genoeg van om het niet op te geven ja, ja. maar goed, ik zal het hem eens vragen want ik heb hem laatst op telegram heeft hij een berichtje gestuurd <laughs> <laughs> maar hij ben was wel vertrouwelijk, je moest het niet doorvertellen. <laughs> ik ben geen Papijn van Houwelingen natuurlijk uh -uh heb je dat fragmentje gezien van de week? Nee, nee, nee. Ik volg de politiek nee, ook, niet zo in Nederland. pijn van Houwelingen, die, die, die, die, die sprak over een, een uitspraak die pas morgen gedaan zou worden. Nou, heel de Tweede Kamer, die inclusief onze voorzitter, hoe heet die, van de PVW. Mm -hmm. Wilders? Nee, de voorzitter. Oh, geen idee wie dat is. Ik ben niet zo met een Nederlandse politiek Martin bezig. Bosma. Martin oh, Bosma. Oh, die, ja, ja. Nee, dat kon echt niet, papijn van Houwelingen. Als jij die stukken vertrouwelijk hebt ontvangen, dan mag je er niet over spreken. En, maar goed. Oké, okay. en toen nog... Wat, wat Wordt hij nou verbelen? weer uh, aan het uh, kruis genageld? Hij, hij, hij, nee, hij, ik weet niet al, meer, uh, Ze gaan al voor zijn keel, toch? Die... Uh... We hadden het over vertrouwelijkheid. En toen kwam ik ineens op die papijn van Houwelingen. Maar hoe dat ik ja. dan ook... Heeft verder geen, hij heeft gezegd van ja, maar ik heb er gewoon ontvangen. En er staat niet boven dat het vertrouwelijk is. En dus heb ik niks fout gedaan. En toen was het eigenlijk ook weer voorbij. Maar er werd even geprobeerd om hem te kiel halen. Zoals okay. in de chat zegt, het uh, is je boy Jane dat die uh, half miljard dat was voor... Uh... Die fraude met mar lago die, die hypotheek. Dat is helemaal belachelijk natuurlijk. Die, uh, die, oh, ja. Uh, ja. Wat ik ook raar laat ook die... weer zo'n boete. Ja, de, de uh, Frankrijk. Uh, die, uh, die heeft uh, Google beboet geloof ik. Voor het, ge voor het trainen van hun AI. Op een artikel van een, van een Franse krant. Of zoiets was het. En dan denk je van nou ja, je hebt dus een, een artikel... of een neuraal netwerk of zo'n zo soort AI die wordt getraind. Er gaat ontzettend veel informatie in. En een van die artikeltjes, dat was dan van, uh, van copyright. En er was niet, waren die Franse media waren daar niet van uh, uh, op de hoogte gebracht... of geen toestemming gevraagd. En dat, dat, dat was gelijk uh, een boete van uh, uh, 100 miljoen of zoiets... Uh zo raar eigenlijk, want je zou toch verwachten dat Google een bepaalde clausule heeft, dat alles wat je op google.com kan vinden, dat ze dat mogen aanbieden aan mensen, zoiets, of dat die ja, informatie gebruikt maar ze in AI mee getraind, en dat is weer een hele andere koek natuurlijk. Oh zo, ja, ja, ja, oké, okay. nou ja. Nou, maar ik, alle okay. getallen, die zijn, uh, uh, die, die kon ik niet meer, die uh, had ik niet paraat. Maar uh, ik kan nog even opzoeken wat het is. Maar het is een belachelijk bedrag voor het trainen van je, van je AI op één artikeltje. Hm. Ja. Maar stond er in die uh, bij uh, dat, dat je dat niet aan AI's mocht laten zien? Ja, dat zal dan wel Johan. anders hadden ze het bedrag niet hoeven te betalen. Okay. Ja. Maar ja, terug naar het artikel. Uh, ik heb de titel nog niet eens kunnen noemen. Uh, de VVD die dient een omstreden uh, wetsvoorstel in. En uh, het gaat over. Uh, vaccinatieplicht in de kinderopvang. Goed zo. Meer van dit soort wetsvoorstellen. <laughs> ja. Ik vind ook verplicht uh, ik, ik, uh, hoe he, uh, besnijdenis. Ook. Gewoon verplichten. Ik ga het getallen even bijhaald. Google krijgt Franse boete van 250 miljoen. Dus een kwart miljard euro om nieuwsartikelen in Bart. Dus uh, het verweren treden van Bart op nieuwsartikelen. Een kwart miljard man. Ja, dat zijn waarschijnlijk waarloze nou. artikelen ook nog geweest. Oké, okay. maar dit terzijde. We gaan weer verder met uh, waar we gebleven waren. De vaccinatieplicht. Er was ook weer een, inderdaad een discussietje. Tje, discussietje over. En waarin dus, uh, hoe heet die vrouw van de VVD met de krulharen? Was het niet? Uh, uh, welke even kijken of die naam ertussen staat. Sophie Hermans. Uh -huh. uh, ja, die zat dat te verdedigen van nou ik ga het niet verplichten. Maar ik ga wel je vrijheid beperken als je niet meedoet. <laughs> dus uh, je mag voortaan uh, je, je kind, je mag je kind niet meer naar de kinderopvang brengen als het niet gevaccineerd is. Nou ja, prima. Helemaal goed. Ik zou ook meteen zeggen, als je dan ook gewoon zegt van dat, dan vervalt ook meteen de onderwijsplicht, uh, de leerplicht, dan uh, kan het nog wel eens gaan spijken, die uh, ungevaccineerde people. Ik moet wel zeggen, dat heeft nog geen meerderheid. Uh, en, en, maar er, er was wel wat tegenstand uh, inderdaad er was... mm -hmm. ja dit wordt het probleem een mee, beetje... Jan, die gaat naar, uh, halve dag per uh, dag naar de kinderopvang toe en, uh, en jij geeft geen vaccins ik, ik ben het vergeten hm. oké oh, nou ja oké okay. ik denk er ook heel erg sterk over om een heleboel van die vaccins uh, niet uh, aan te bieden als ik ooit het geluk heb dat ik een kind zou krijgen natuurlijk ik bedoel dat moet allemaal nog maar blijken maar uh, ja dat zijn keuzes uh, die ik aan dat kind en zelf het, net, het... net als sommige ouders zeggen van ik weet niet wat voor gender dat ze willen kiezen ja, ik weet niet waar ze allemaal tegenwoordig uh, tegen gevaccineerd willen worden heel veel van die ziektes zijn heel erg uh, bijvoorbeeld waterpokken en zo dat, dat, dat, dat, dat, dat moet je doormaken kun je ook tegen vaccineren maar ik denk dat het op de natuurlijke weg toch beter is. En dat is mijn overtuiging, daar mag iedereen het mee oneens zijn. Maar um, ja, ik zie in die vaccins. Uh, ik heb laatst weer een plaatje van de geboortegraad in Duitsland. Kwam toevallig voorbij op mijn scherm. Waar het gewoon zwaar onder de twee valt sinds een jaar of twee. Uh, ja, nou ja. Ja, de, ja, ja. Dat heeft er een oorzaak. Ja, maar ik denk de dat Amis, inderdaad. Het... De er zijn geen autisten onder de Amis. Ja, dat wil ja, ja, ik. Dat er weinig. zijn weinig. geen autisten onder Hoe ja, zou ja, ja. dat komen? Ook, we, hoeveel dan moet je kijken? Misschien ligt de standaard daar anders dat allemaal autisten zijn. Ja, ja <laughs> oké. <okay. laughs> dat is ook weer zo. Dat is ook voor de geheim om kijken van voedselallergieën bij de Amis. We ja. uh, kennen die voedselallergieën, weet je wel. Ja, daar zijn de, er, is dat... een, er is een autisme-epidemie, er is een auto-immuunziekte-epidemie, er is een aller allergie-epidemie. Uh, maar als je, het, Fruchtbaarheids... als je zegt van nou, ja, het, een, het zou wel eens met andere te maken kunnen hebben, want het is rond dezelfde tijd begonnen. Uh, dan, uh, dan komen er af en toe op Twitter ook mensen op je af toe, nee, dat heeft er niks met elkaar te maken. Dus ik, ik, zei, ik zei het ook van, uh, weet jij al waar die oversterfte even. vandaan komt? Ja, die komt door achtergestelde zorg. Ik zeg, oh, heb je dan oorzaak-gevolg vastgesteld? Want oorzaak-gevolg vaststellen is, is iets notoire moeilijks. Dat is in de wetenschap, daar moet je ja. echt een experiment voor doen, een controlled random test. Dat je een groep in twee, twee groepen verdeelt. En dan niet zelf laten kiezen, maar je, je verdeelt ze op random gronden. En dan zeg je, jij gaat roken, jij gaat niet roken. En dan kijken wat het verschil is. Zodra dat zelf selecterend is, dan ben je al, uh, gaat het al mis. En dat is natuurlijk, dat is helemaal niet gedaan met die vaccins. Ze, ze hebben nooit gezegd tegen een groep kinderen van uh, uh, ja, jullie krijgen een indenting, jullie niet, en dan gaan we kijken of jij later hebben wat ontwikkeld. En, en deze figuur, uh, toen ik zei van, weet je, waar die oversterft vandaan komt, en, en hij zei van, uh, ja, uh, uh, dat komt, dat komt uh, daardoor. En ik vroeg, hoe weet je dat dat door die achtergestelde zorg komt? Toen zei hij van. Er staat op een overlijdenscertificaat. Ja. Hij stelde oorzaak-gevolg vast met het overlijdenscertificaat. Dan kon je dat uit afleiden. Dus ja, hoe weten die dat dan, Die dat daarop geschreven hebben. Dat is natuurlijk net zoiets als deze overlijden aan COVID. Terwijl ze een PCR-test op hem hadden gedaan. die positief was nadat hij tegen een boom aangereden was met zijn motorfiets of zo. Dus ja, het is een. Um... Nog, nog een van de argumenten die ik altijd wel sterk vind is dat uh, jij zei net van die, die controles zijn er niet. Vaak zijn die controles er wel voor individuele vaccins. Maar bij kinderen krijg je dus in vijf jaar tijd vijftig ja. verschillende vaccins. Hm. Dus je kan, je kan dan van één vaccin wel vaststellen dat het op zichzelf niks doet. Maar als je het in die hele batch met andere vaccins allemaal tegelijk erin flikkert. Ja, nee, er, ik ben er niet van overtuigd dat het allemaal ook zo gezond is. Wat gebeurt Dat het hele immuunsysteem. dat wordt continu onder de stress gebracht. Hè? Want, want elk vaccin. heeft een verzwakte ziekteverwerker. maar ook een adjuvant. die uh, zorgt dat het immuunsysteem. Uh, heel erg onder stress gezet wordt. Van oké. Okay, je wordt even alert gemaakt dat, er een, nu, dat je hierop moet reageren. Maar dat betekent dus dat als je 50 vaccins aan je, aan je kind geeft. dat ze vijftig keer hun immuunsysteem in een oorlogstoestand terecht komt. Oh, joh, er is een grote rampen het, het is vreselijk. Je moet nu in actie komen. En het is een soort gif, hè, want het is vaak... Ja, er zit al een minimum of quick in. en Misschien doen ze quick nou niet meer, maar ze doen altijd een soort, soort uh, accelerant eigenlijk. Uh, die, uh, en <coughs> ja, ik, ja, bij corona was ook al gebleken dat natuurlijke bescherming beter was dan, uh, dan, dan, dan de 100% bescherming. En het rare is ook dat hoe kan je toondoof zijn uh, toondef, dat je na die hele coronadrama, wat eigenlijk gewoon een, een drama voor ze geworden is, dat je dan een vaccin voor plicht gaat stellen dat, dat je dan niet door hebt dat de reden dat die vaccinatiegraad uh, uh, gedaald is, komt omdat mensen vertrouwen verloren zijn na het coronavaccin ja. en de enige conclusie die ze er dan uit trekken is dat, oh, mensen verliezen het vertrouwen, dan moeten we meer pistolen op hun hoofd zetten ja maar ze zeiden ook letterlijk, ja, tenminste, ik hoorde het een keer op de, op de radio, toen zeiden ze zei dus ook letterlijk van uh, dat het door de, de hele corona uh, gebeuren, Dat dat de oorzaak was van dat mensen minder vertrouwen hadden in het. Uh... Vaccinatie. Ja, ja. Dus, ja oké. Okay. We zijn er gewoon voor gaas. is dat niet een leermomentje ja, of zo? <laughs> dat leer... Ja, maar ja, hun, hun, hun doen dan het tegenovergestelde ja. zeg maar. Hè. En het dat, punt uh, is, ze leren niet wat wij willen dat ze leren. <laughs> en het punt is dat, dat de bevolking dan ook het tegenovergestelde krijgt, want het, uh, mijn quote van het boekjeer van uh, Redirect van Timothy D Wilson waarbij het blijkt dat hoe meer dwang je toepast hoe meer de gedwongene denkt dat, dat het tegen zijn uh, dat het niet goed voor hem is dus, dus als jij uh, als jij met heel veel dwang probeert iemand van de drank af te houden dan gaat hij gaat denken van oh ik vind het ontzettend lekker die drank uh, kennelijk Want anders zou ze niet zo moeite doen om mij er van af te houden dus het, ja. het heeft altijd tegenovergestelde effect. En als ze nou meer dwang gaan uitoefenen, nog, uh, dan gaat het alleen maar erger worden dat mensen nog minder vertrouwen hebben in die, uh, in die, in die spullen, natuurlijk. Ja, precies, meer van dit soort regels. Ja, als je in Servië zit, dan zeg je <lacht> van. Uh... Ja, laten ze maar al die Nederlanders ja, helemaal, helemaal, helemaal steriel vaccineren. <lacht> <van. Ja. lacht> al die baarmoeders gewoon okay. en bijvoorbeeld spike eiwitten, die eierstokken gewoon. <lacht> Dat je gewoon voortaan, voordat je de McDonald's binnen mag, eerst geprikt ja. moet worden met een of andere willekeurig vaccins. We willen u even steriliseren. Uh, immuniseren. Ja. ja. Ach ja. Mm. Nou ja, jij hebt nou een kind hè Peter. Dus voor jou maakt het niet meer uit. Neem die vaccins gewoon. Want als je geen kinderen meer kan maken. Een, een soort voorboetsmiddel al... is het. Ja. Ja. Gelijk uh, prostaatkarbon. Ja. Uh, blijven denk, we blijven nog even in het vaccin. Het uh, ja, is van, ook zo in de regio Eindhoven zijn 14 kinderen en één volwassen besmet met mazelen. Oh, oh, oh, okay. wat een ramp. En als jij, nou. als jij 18 miljoen <laughs> mensen gaat inenten, dan, dan vallen er waarschijnlijk. Uh, de, de, de, ja, dan heb je, heeft Lara al, uh, al 50.000 uh, uh, adverse events. Uh, uh. Ja, er zijn toevallig allemaal leden van dezelfde familie. En de moeder is heroïne. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat krijg je ook nog erbij. Wat was de gezondheid van die mensen? Ja, op zich, ja, je kan mazelen krijgen. Dat, is, dat denk ik ook als je gezond bent dat je wel mazelen kan krijgen. Ja. Ik heb natuurlijk weer een hoop mensen beledigd natuurlijk, met die opmerking net. Dus en het, dat was ook het niet hele de bedoeling. raar is ook: van, uh, wat er ook niet bij staat. 14 kinderen en volwassenen besmet geraakt met de mazelen. Waren die kinderen gevaccineerd? Want dat is ook wel interessant. En ik denk dat er van die 14 ja, kinderen ja. waren misschien tien gevaccineerd of zo. Het enige baas. En die hebben dat gewoon nog gekregen. Maar er is geen journalist ook meer die, dat, die dat vraagt. Hè? Terwijl dat het enige interessant is wat je wil weten eigenlijk. Omdat die corona, die kreeg je ook nog gewoon met je coronavaccin. Dus ze, ze doen niet eens meer de moeite om dat te feinzen dat, dat het helpt. Ja, ik vind sowieso sinds de covid helemaal... Weet je wel, overleden aan kinkhoest. Ja, oké, okay. wie heeft het vastgesteld? dat? <laughs> ja, stond op het overlijdenscertificaat. Ja, het stond op het overlijdenscertificaat. Dus het was kinkhoest. Mm. Nou ja, oké. Okay. Ja. Ja, wat, wat, wat, wat je ook krijgt... is dat met al die... de instroom van al die migranten... uit uh, Verwegistan... Uh, die komen dan hier in Europa of in Amerika. In Amerika was het ook al vastgesteld... Mm. Dat die juist al die ziektes krijgen die, uh, ja, wij uh, die, uh, pokken, ja. mazelen, noem maar op. Zouden die gevaccineerd zijn, denk je, Johan? Ja, ik hey. weet niet, maar die, nee. ken ik, die komen uit landen waar, het ze, waar ze nog niet bekend zijn met die ziekte, hè? Dus uh, ja. Nee hey, tuurlijk, en die hebben geen van alle vaccins. dat geloof mij, maar uh -uh. het is echt, het, ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik ga binnenkort weer een verhaaltje schrijven, dan mogen jullie het allemaal lezen. ...over uh, tien jaar e ...en er zijn een hoop dingen gebeurd in die tien jaar... ...en dit is er ook al eentje. Wat me, wat me wel verbaast is dat een hoop mensen ook... ...denken dat uh, een kind gelijk polio krijgt... ...of zo als je niet inenten. Terwijl, uh, ja... ...dat hele polio, dat was net als met corona... ...zo'n verhaal, dat uh, het begon als een... Uh, ...stevige epidemie. En, um, en op een gegeven moment muteert dat natuurlijk... ...en dan krijg je hetzelfde wat je met corona... Ja, ...dat het eindigt als een soort verkoudheid... ...omdat... omdat waar het het hardst toeslaat, de, de, de zwaarste variant, die komt het minst ver. En degene die, die, het, uh, die, die uh, licht is, die, die komt heel snel heel ver... maar die creëert daarmee ook een immuniteit tegen de zwaardere variant. Zoals natuurlijk bij, bij uh, corona met die micro variant uh, het geval, tenminste... Als je het in het wil noemen, je mag het ook gewoon verkoudheid noemen. van de verkoudheid. Tegenwoordig wel. Tegenwoordig mag <laughs> dat. Maar het muteert altijd naar een, naar een lichtere versie toe. Dus wat je ziet ook, wat je bij die polio ook zag. Is dat het aantal besmettingen al aan het afnemen was. En dan komt er opeens iemand met een vaccin. En eigenlijk zie je het niet eens verder afnemen. Je ziet, je ziet geen veranderingen in de, in de trend die erin zit. Dus dat, dat, dat maakt het ook wel heel verdacht, vind ik. Dit zoals. Met het kinderwetje van Van want ja De kinderarbeid was al aan het afnemen. En dan komt de overheid opeens van... Ja, hier hebben wij een uh, wet die kinderarbeid verbiedt. En dan, dan uh, ja, dus neemt het nog verder af. En uh, ja, wat kan je dan aan de uit concluderen? Dat het concluderen? Dat het door de wet komt? Of uh, dat het gewoon uh, yeah, uh, al aan de gang was? Ja, dat zijn we dan, jij noemde het polio. Maar ja, bewijs nou eens dat polio uit de wereld is geholpen door dat vaccin. Want in dezelfde periode zijn de... Zijn de uh, persoonlijke hygiëne, ze uh, ja. hebben beschikbaar voor warm water, eh, de, de, de, de het, ja bijvoorbeeld allemaal dat soort dingen. Dus tegenwoordig bestaat volgens mij polio alleen nog als variant die voortkomt uit ja, de vaccins. Ja, inderdaad, de strain die gebruikt wordt bij het vaccineren, dat is de enige polio die nog voorkomt. Hier. En dat noemen ze dan geen polio nee. meer. En dan zeggen ze: ja. we hebben geen polio meer in heel de wereld. Dat is een andere dat naam. Dat dus ja. hebben ze daar nou ja, weer verzonnen. Ja, het is inderdaad. Uh... Ja, lopio lo, lo, lo, <laughs> nee, ja. Ja. ja. En het is allemaal zo makkelijk. Als je een beetje onderzoekt, doet, dan kan je daar wel, kan je daar wel voilà, doorkrijgen. Van ja, we zijn niet met een criminele be uh, bende van doen die die heel veel invloed tot de media heeft en de wetenschap uh, en de politiek. Uh, dus daar moet ik mee uitkijken. En die over -like gaat. Maar uh, ja, toch zijn er heel veel mensen die denken... Van, nee, daar ga ik niet naartoe. Want uh, ja, dan, uh, word, dan noemt iemand misschien wel een wappie... met een hoop agressie erbij. Ja. En uh, uh, dat, dat wil ik niet... Uh... En Dat zijn vaak ook alleen maar mensen... die ervoor betaald krijgen om dat te doen. Hoor, heb ik het idee. Ja. Ik had laatst op Twitter ook weer een of andere bullshit. Ik heb zoveel bullshit op Twitter. Maar, en dat je op een gegeven moment denkt... Joh, die mensen zitten gewoon bij elkaar... op hetzelfde kantoorverdieping... Ja. Uh, ja, want ik, ja, je wel, ik had dan zit je dat, tegen ja. drie verschillende accounts zogenaamd te kletsen. Maar er, zit... nee, er was ook één ja. iemand... Uh, die, diegene die reageerde <laughs> met... Uh, ja, dat, uh, die epidemieën komen niet door vaccinatie. En dat was gewoon een stelling. Hè? Geen, geen onderbouwing, geen argumentatie erbij. Dat was gewoon, hij stelde maar wat. Uh, en dan komt er iemand anders en die retweet, die Wat een ontzettend zwakke reply is. Uh, van uh, ja Gewoon een stelling, ja, dat komt er niet door iemand anders die dat retweet, toen dacht ik ook gelijk... Van, ja, dat is een, een teamaccount volgens mij. Dat is, en, en dat zou me niet verbazen als dat betaald wordt. Wie gaat er anders zijn vrije tijd gebruiken... Om, om andere mensen te vaccineren? Terwijl het hele verhaal altijd was... als jouw kind gevaccineerd is, bijvoorbeeld, dan, dan, dan loopt hij geen risico meer... Dus en nou is dat opeens van: uh, ja, je mag de dagopvang niet meer in. als je niet gevaccineerd bent. Uh, hoor eens, ja. die al die gevaccineerde kinderen zijn toch veilig? Nee, dat is ook al ook zo'n logisch argument uh, dat, waar je niet doorheen kan. Ja. Ja. Nou, doe je, je vaccineren ja, van ook... een ander. Dat is opeens, opeens ergens twee jaar geleden. is het toch Dat zei deze Sophie Hermans ook. Mm. Hè? Je vaccineert je kind namelijk niet alleen om jouw kind te beschermen. maar ook de andere kinderen in Nederland. Dat zei ze ook. En, en ja, op die manier is hetzelfde als wat ik nou net met die uh, climate the movie heb, uh, weet je wel. Jij bent een gevaar voor de mensheid als je niet meedoet in het verhaal. Mm. En dan kun jij dus gewoon, uh, ja, we hebben van allerlei mooie voorzieningen opgebouwd met z'n allen. Maar als je niet meedoet in het verhaal, mag jij er geen gebruik van maken. Mm. Nou, mm. en dan, uh, ja, ik heb geen bankrekening nu voor tien jaar. Dit jaar gaat het tien jaar niet en dat, mee dat mee geen in bankrekening. Nee, ik word buitengesloten. Want ik wil, ik wil een andere... Ik wil best meedoen. Ik wil best meedoen, maar wel met een... Ja, uh, ik wil wel gewoon kunnen zeggen... Als, als iedereen denkt dat uh, Hitler... Uh, of, sorry, Poetin heel... Uh, Europa gaat veroveren... Dat ik, bij me, dat ik wil kunnen zeggen van... Nou, ik stel er mijn vraagtekens bij. Weet je wel. Dus uh, het wordt niet getolereerd. En ook weer met dit. Je mag best je kinderen niet vaccineren. Nee, is geen enkel probleem. Alleen ja, ja... Uh, we gaan op een gegeven moment gaan we wel die kinderen afpakken. Beetje, met de, we zijn een heropvoedingskamp voor hun eigen best. Ja, ja en dan uh, sluiten we je bankrekeningen af en uh, ja, ja, ja, dat mag allemaal. Want je, je, je vaccineert niet. Dus het een gevaar voor de samenleving. En als er maar genoeg mensen aan mee willen doen, dan wordt het de realiteit. En daarmee verwijs ik weer naar de I-gulden. Als we het willen, kan het er morgen zijn. Ja, bij is narratief, elk narratief, hoe jij, ja, zo, narratief. Je, je voelt narratief dat het zo'n narratief is wat, wat, wat gebombardeerd wordt, zeg maar, wat een wat soort uh, massabom is dat iedereen in je omgeving hm. die, uh, die pa, uh, papagaai tenminste, te, voor dag, tenminste voor één dag beetje een beetje een en dan, dan weet je erover, uh, je voelt eigenlijk al de, de angst van... Uh, ja, ik mag hier niet over gaan nadenken of wat gaan uh, onderzoeken. Want dan, uh, dan zwaait er wat als ik tot een andere conclusie kom. Ja, niet te kritisch. Ja. Ik las laatst zo'n artikel en uh, er komt voorbij op, de, op Twitter. Uh, switching uh, arms for vaccines uh, wil help, study says ik denk van oké okay, moet je smitten Westen omwisselen voor een uh, van een vaccin en dat zou helpen Het ging erop klikken maar het was dus je moet niet alleen in je linkerarm laten prikken maar af en toe ook in je rechter ja ik laat me eigenlijk nooit prikken joh nee dus... precies maar uh, ja, ja er was toch, toch een hele reclamecampagne bij No Agenda Show uh, als ze dat uh, aangehaald uh. van uh, je hebt twee oh. armen van God gekregen om zowel de corona als de griepvaccin te nemen Daarvoor had je uh, twee armen gekregen. Dat was, uh, dat was de reden. Oké, okay, oké. Okay. Nee, maar ik dacht echt van, van oké, okay, je moet je wapens inruilen voor uh, je smittenwessen of je glok of wat dan ook inruilen voor een vaccin. <laughs> ja, nee, ja, goed. Nee, maar uh, Nederland die heeft in de uh, Europese Unie de hoogste oversterfte. Dat is een artikel uh, wat we hier... Uh, voor onze neus geworpen ja, ja, ja. heb uh, gekregen. Ik had eigenlijk België. Hoe wil je de plaats naar België? Ik, ik hoorde Portugal laatst ook hiervoor. Dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat, uh, hoe dat zit. Maar... Oh, nek aan nek race. <laughs> Daar. per <laughs> België staat vrij laag. Misschien komen ze allemaal tegelijkertijd zo de finishlijn over, weet je wel. Nederland, Kroatië en helemaal onderaan staan Hongarije, Bulgarije en uh, okay. Luxemburg. Staat Zweden ook staat precies onderaan. op nul. <laughs> Oké. Okay. Uh, hoe zou dat nee, nou komen? Nee, <laughs> Zweden heeft een klein plusje. Oké, okay, Ik, dat ik wel Griekenland heel klein, staat hè? op nul. Griekenland staat op nul. Nee, okay. joh, is dat Griekenland? Ja, maar die ambtenaar die er moestellen, oh, die lag yeah. gewoon te slapen. Die had ja. net teveel, uh, ja, de een op, ja. te veel. Hun... Ja, daarom moet je het dan. Ik weet niet Griekenland Ja, maar dat is ook zo. Want in <laughs> Nederland, gaat de er over... de Nederland gaat de oversterfte zo ja. verdwijnen. Want ze zeggen dat dit het nieuwe normaal is: dat het veel hoger is. En dan is er geen oversterfte meer. Ze hebben de cijfers al. Zo... In Nederland is gewoon een beetje laat met de statistieken aanpassen. Maar ik denk uh, dat dat ergens anders al gebeurd is. Interessant dat Bulgarije dat daar gewoon ondersterfte is. <laughs> Wat je okay. zou verwachten na, na een pandemie. Want dat, dat woedt een heleboel oude zwakke broeders uit. En dan uh, krijg je okay. natuurlijk dat de jaren daarna. Dat er dat een hoop overlijdens worden twee jaar naar voren getrokken. Dus je krijgt twee jaar ondersterfte. Na. Dus als je twee jaar oversterfte krijgt. De, de echte oversterfte is veel meer dan. Hè? Want normaal ja, je hoor je ondersterfte die... te hebben na zo'n zo je hebt de Bulgarije, Hongarije en Litouwen. Is dat Letland of is Litouwen. dat toch... Letla uh, Litouwen, Litouwen, ja, Litouwen ja. Ja, ja, ja, ja. Litouwen. Maar heb je hebt ook niet die zo dat staan... veel van die landen aan het leeglopen zijn. Dus die mensen trekken allemaal naar het westen. Nee, niet de ouderen, Johan. Dat zijn alleen de jongeren. Ja, de ouderen blijven dan achter, maar... Ja, oké, okay, maar... Het dat uh, je ondersterfte dat het... krijgt. <laughs> ik, ja, ja, daarom, daarom. Ik, dat ik, ik denk gekker. dat het... Ik denk dat het uh, komt omdat uh, er bij dit soort landen nog heel veel te winnen valt op het gebied van uh, uh, uh, petroleumpillen voor de ouderen, zeg maar. Dus die krijgen nou allemaal recent toegang tot de EU, al die ouderen krijgen voor het eerst een doktersbezoek en die zeggen allemaal van nou voor deze kwaal neem maar één keer in de dag deze pil. En dan houden ze het twintig jaar langer vol. Want ja, dat is nou eenmaal wel het gevolg van al die medicatie die erin in Mensen leven langer. Ik kan me ook voorstellen dat je in ja. Bulgarije makkelijk een certificaatje kan krijgen. voor Net zoals Bolsonaro. <tomt> ja Ja, Nee, maar wacht even. Er is wel ondersterfte. Dus die mensen gaan niet dood. Je kan geen certificaat krijgen dat je nog in leven bent. Nee, maar je, je kan wel, wel een certificaat krijgen. Je, je. je kan wel, wel langer blijven leven omdat het er niet ingeënt is. Dat je geen bloedkont en geen hartaanvallen krijgt en zo. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus die mensen. Maar, maar, maar ik bedoel meer te zeggen. op leeftijdswinst. zijn er bij dat soort landen. is er nog veel meer winst ja, te behalen ja, ja. dan in Nederland, België, Duitsland. Hmm. Want daar hebben we die, die zorgstaat al heel lang. En zij komen nu net bij de EU. en die krijgen meer van dat soort zorg. en daardoor leven ze nu langer. En is ja, maar het ik denk dat het een beetje hetzelfde. Is. Ik heb er ooit bij Hoppe. zo'n uh, Hoppenconferentie. Zo een uh, presentatie over gehoord... van iemand die keek naar de IQ. En die zegt... Uh, ja voor een gedeelte is het IQ... gaat hoog als je als een je goede... Uh, betere voeding krijgt. Dus je ziet in het Westen... toen er uh, ja. voldoende... voeding was, dat de IQ's omhoog gingen. Maar nou, uh, het Flynn-effect noemden ze dat. Uh, dat uh, bij de dienstkeuring... steeds IQ hoger werd. Het kan ook zijn dat de keuringsambtenaar... steeds dom werd. Maar... Uh, op een gegeven moment is dat gaan... Achteruit gegaan. Nu is het een reverse flin-effect. In de meeste westerse landen uh, loopt het IQ weer terug. En hij zegt, ja, wat. Uh, uh, ja, de vraag is een beetje waar dat door komt. Maar hij ziet dat, dat het wereld-IQ nog steeds vooruit omdat de, de winst door voeding in India en zo, in Pakistan en dat soort landen, die, die, daar krijgen ze ook steeds betere voeding. En daardoor zijn ze ook een grote aantallen waar de IQ's nog steeds toenemen. En ik denk dat dat misschien met levensduur ook wel eens te, uh, zo kan zijn. Dat het misschien bij ons, bij Amerika, loopt het bijvoorbeeld terug, de levensverwachting. En, uh, de, uh, maar dat is net zoals het IQ: dat loopt wat je terug. Uh, wel. Er zit wel een grens aan, denk ik. Er zit een grens aan. En je kan dat boosten. Je kan daar een boost aan geven. Bijvoorbeeld de goede voeding. Een kind wat goed te eten krijgt... in zijn eerste tien jaar van zijn ja, die leven. Goeie, beter die worden langer eten. waarschijnlijk tuurlijk, ook. Tuurlijk, tuurlijk, mm -hmm. ja. Dus, um... Maar ik denk dat er nou een welvaartseffect... begint te komen, dat er heel veel welvaartziekten... kankers zijn, omdat er te veel suiker... eten en... en uh, ja, moddervet. En, uh, oh, ja. dat, dat zal wel... Ik denk dat op een gegeven ja. moment... Is het, is het effect van de goede voeding uitgewerkt... en dan gaat het weer lager. Natuurlijk, ja, ja, precies. Maar daarom, de, daarom... zeg ik dus over deze statistiek... Van Hongarije, ja, ja. Bulgarije. Je komt Litouwenia. over een beetje overhouden. Daar zijn ze nog aan het die winnen. Hebben op nog, soort die hebben ze nog wat te winnen, ja. inderdaad. En we, er zit gewoon een maximum aan. Je kan misschien via AI je, je, je bewustzijn in een harde schijf stoppen we en zo. En en je maar, mm -hmm. maar, maar, maar je lichaam is op op een gegeven moment. Ja, natuurlijk. En, er, zit, er zit een grens. Aan. Maar ik denk ook dat met met gezondheidszorg dat dat zoiets kan zijn. Zeg maar dat als jij in het begin gezondheidszorg krijgt... en je hebt wat antibiotica... en ze kunnen ontsmetten... en, en uh, je been ja. zetten... En zo, dat je daar uh, langere levensduur van krijgt. Die, die eerste low-hanging fruit... gezondheidszorg... En op een gegeven moment komen ja. ze dan met de stet in ze aanzetten en de, en de, en de teringzooi, zeg, de, de cholesterol verlagen, de, waar je hersenen van oplossen. En, en ik denk dat, dat net zoals met medische zorg, dat op een gegeven moment is de, is de rector uit en dan gaan ze, gaan ze wat exotischer dingen proberen. En daarmee bleek de pleuris uit dan. Daar niet de pleuris, maar daar gaat de levensverwachting weer omlaag. Dat zou me niet verbazen misschien ook nog even leuk om te zeggen... bij dit artikel, dus, maar misschien is het al gezegd... maar ik, zeg, ik herhaal het gewoon nog een keer. Uh, Bulgarije, Hongarije en Litouwen... Uh, in Bulgarije was juist de laagste vaccinatiegraad... van de hele EU. Mm. En die werd ook nog benoemd als... Bulgarije bedreigt de hele EU. Oh ja, ja. Laag is de vaccinatie? Is net ja. als een ongevaccineerd kind in de kleuterklas. Dus daarmee, uh, daarmee heb je wel een bepaald punt ook beter. Dat daar uh. ook gewoon de vaccinatiegraad een stuk lager lag. Hmm. Terwijl dat land leeg liep. Dus uh, al die Bulgaren die daar wonen, die, die zwermen uit over de rest van Europa. En Waarom gingen ze weg? Dus de oude de de blijven achter en die hebben de laagste vaccinatiegraad. En die presteren gewoon het beste. Waarom zou je weg willen ja. uit Bulgarije? Wat, wat? Waarom zou je nou, weg willen uit Bulgarije? Ga je dan naar Duitsland toe om werkloos te worden? nee, Lonen even, elders wacht, zijn wacht, hoger. hè? Ja, ja, maar, ja precies. Ja, hier is hetzelfde verhaal. Heel veel jonge mensen. Ja. Stel dat jij in dit dorp, wat ik dorp noem, wat ze hier een stad noemen, <laughs> uh, geboren wordt. En je wil iets studeren. Mm -hmm. Dan kun je niet blijven. Als je, als, je echt, als je echt een studie wil doen, dan moet je naar een universiteit die niet in Servië staat. Want als ze zeggen, Joh, als jij in de EU komt en je zegt ik heb een Servische diploma, dan zeggen ze, oh ja, dat is vervelend, maar dan kunnen we helemaal niks hey, mee. Maar dat is dus, volgens mij met diploma's geldt datzelfde als met de gezondheidszorg en met voeding. Dat uh, aanvankelijk als jij een uh, universiteitsdiploma haalt, dan was er nog veel mee te winnen en dan kon je er nog... Uh, dan uh, kon je daar nog vooruitgang mee boeken dan was je een arts die, die wat kon of een ingenieur die wat uh, in de melk te brokken had en nu is dat een, een soort overshoot bezig dat als je nu een universiteitsdiploma haalt dat het een, een, een um, minpunt is Dat jij, als jij naar Harvard toe geweest bent dan ben je gewoon uh, gegarandeerd een idioot en als je nou naar, ja. naar een technische universiteit toe gaat waar Frans Timmermans een eredoctoraat van heeft gekregen van de TU Delft dan is dat eigenlijk ook een een, uh, een minpuntje aan het worden. omdat je daar gewoon in de klimaatwetenschap wordt opgeleid. op de klimaatwappie. Nou, ja, daar zit je dan bij. Wat dat betreft, als Yoshi <laughs> Livo zijnde. ben ik zo goed bezig voor mijn toekomst, jongens. Ik ben overal persona non grata. <laughs> nou. <laughs> nee, maar dat is het hele rare. Dat, dat, dat waar, wat eerst een voorrecht is. later een soort. Uh, uh, de, ja, uh, doodsteek ja, maar aan wordt. Ja, dat is ook, hè? Andersom is het ook ja, maar, maar dat bij het hele Romeinse Rijk bijvoorbeeld, als jij een Romeinse citizen was, dan was je, was je een enorme voorrecht in het begin. Als je aan het eind nog in het zoveel jaar in het leger had gevochten van de Romeinen en een Romeinse citizen bent, dan was het een nadeel. Dan had je een landbezitter en dan was je een serf geworden, want je, mocht niet, je moest zoveel belasting betalen en je wilde voor je land werken, maar je mocht niet, want het was voor jou dat land, dus je moest erop blijven zitten. Je zat eraan vastgeklonken. Ja, dat lijkt me alles wat eerst een voordeel is, is, wordt later een nadeel. En andersom misschien ook, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, nou ja, to, uh, denk maar aan, aan Wikileaks en, uh, en Bitcoin accepteren Eerst was het een nadeel, want ze werden afgesloten van de banken Dus uh, nou, dan maar Bitcoin accepteren En toen hadden <laughs> dus ze opeens de bak geld weet Dat die mooi weer was natuurlijk het, het mooiste Bitcoin nieuws wat ik nog altijd heb gehad Het begon bij mij met Wikileaks Die zei, wij kunnen alleen nog maar Bitcoins ontvangen Wat mij triggerde om te interesseren in wat Bitcoin is en het mooiste Bitcoin nieuws kwam tien jaar later, toen Bitcoin het, sorry to Wikileaks uh, op volgens mij ergens in januari 2018 zei, alle donaties die wij tot op heden hebben ontvangen, hebben wij boven de 15.000 euro weten te verkopen. Mm. Nou, en toen ging daarna de jaar, vier jaar, mm -hmm. tankte de prijs, weet je wel, ze hadden precies mooi getimed en... Uh, ja, nou, daar was ik heel blij mee, want er was ook mijn bitcoin die daartussen zat. Die ik toen nog voor 5 euro had gekocht. Ja. Dus, nou ja, euh, leuk, leuk. Maar op leuk. welke rekening hebben ze toen gestort, euh, dat Wikileaks? Dus de cash verkocht? Nee, dat weet ik niet. Ze, ze hebben alleen maar medegedeeld dat Local ze het bitcoins. al hadden, <laughs> dat het al verkocht was. Allemaal in cash, zeg maar. Ja, in dollars op de bankrekening gewoon. Ik nee, want die weet, hadden ze niet. Die ja, dat is niet. Oh, zo. Ja, dan ja dan. precies. Ja, dat weet ik ook niet, dan Dat weet ik eigenlijk niet, dat heb ik niet. Ja. Ja. Dat is een goede opmerking. Zou ik eens even achteraan gaan? Ja, ze. <laughs> ja, nou ja, het zal vast wel ergens te vinden zijn, want ze hebben daar toen een statement over gemaakt dat ze dat allemaal verkocht hadden. Ja. Dat ze het hebben aangehouden tot dat moment van 20.000. En toen hebben we verkocht. Ik heb persoonlijk niet één, maar vijf. Bitcoins overgemaakt naar Wikileaks. Want dat was toen 25 oh. euro en daar vond ik het waard. Dan <laughs> denk ik, nou ja, 25 <laughs> euro. <laughs> Drie ton houden. Ja, ja. Heb je mooi, als ja, je ja, kunnen kopen daar. 20. Oh. Dat, dat doet pijn, maar dat doet ook pijn. Bij, uh, bij bijvoorbeeld uh, joden was het het geval dat die mochten niet in bepaalde beroepen komen. En die beroepen werden gezien als soort uh, de topberoepen waar, waar, waar, waar daar staan we geen joden in toe. Toen moesten die joden die moesten vrije beroepen gaan kiezen zoals uh, bank, bankier en uh, diamantslijper. <laughs> en, uh, en daar zijn ze enorm <laughs> succesvol in geworden. Dus dat is ook zoiets. Eerst was het een nadeel. En uiteindelijk een voordeel. Want ik denk ja. dat het punt is: die mensen die, die de macht hebben om uitsluiting te doen. die zitten eigenlijk op een melting ice Cube. Die zitten op een. Op een uh, ja, die zijn natuurlijk dom dat ze macht gebruiken en geweld. En uh, omdat ze dom zijn, gaat hun hele, hun hele handeltje naar de, naar de tyfus toe. En, en iedereen die daar buiten komt te zitten, dat zijn juist de, de slimme, begaafde mensen. Zeg maar. Dus ook als jij. Als jij naar dat eilandje toe gaat van Bitcoin, of jij gaat naar, uh, weet ik veel, in Liberland uh, koop jij je huisje of zo, of in, in, een, in, een, in een vrij in Argentinië tegenwoordig, dan, uh, dan, dan uiteindelijk is dat de reddingsboot waar, het allemaal, uh, ja, waar iedereen naartoe wil, omdat het daar allemaal gebeurt. Uh. Hm. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik zit hier bij Liberland nog steeds te wachten hoor, totdat de mensen langskomen. Hm. Ja. Kus van geduld. Ik heb, het niet, ik heb het gemist Dat beter Rijn, ik, ik roep maar het. Maar uh, geen premier Wilders. Maar wie komt er dan wel in het torentje? Nou, mij kan het persoonlijk geen ene fuck schelen. <laughs> ja, daarom, daarom hebben we het er nou over. Omdat het ja, jou uh, niet maar iemand, iemand kon het wel schelen, daarom hebben we dit artikel hier. Oké. Okay. Ja. Uh, uh, misschien ik, heb ik, ik het gepost. Ik, ik denk had, dat jij het was... Ik kijk naar, uh, hoe heet zij ook alweer? En Maurice de Hond, die twee. Ik doe op elke zondag praten ze over dit hele toneelspel van de formatie. En dus had ik zondag in de gaten dat er een nieuw hoofdstuk was aangebroken. Maar ik weet er verder niet zoveel nou, van. Het gaat mij niet de... Om, om de kabinetsformatie. Daarom had ik het niet gepost. Maar ik vind het altijd leuk dat... Uh dat er dan op hetzelfde, dezelfde dag dat er werd gezegd van uh, ja, Rusland zijn uh, enorme nepverkiezingen, deze schertsvertoning uh, dat, dat, oh, ja, ja. dat was eigenlijk het artikeltje waar het bij hoorde geloof ik als, uh, ja, als dat uh, ik combinatie ik erbij, ja, uh, hier dat, uh, dat, dat dit titel was geloof ik uh, de Russische presidentsverkiezingen beginnen vandaag. En het ligt nu al vast dat Poetin deze schijndemocratische poppenkast weer dik gaat winnen. Dus, dus <laughs> uh, uh, echt een neutrale berichtgeving. Lekker onafhankelijk. Uh, uh, dat je uh, weet dat gewoon is... van... Uh, nou ja, de journalist die, die, die probeert er niet een bepaald sausje overheen te doen. Maar... Uh, maar op, de, op datzelfde moment dat gezegd door de schijnpoppenkast werd er gezegd... ...ja, Wilders wordt geen premier. Dus die, die Wilders, die, die waar iedereen op gesteld heeft... Uh, ...die wordt geen premier in Nederland. Maar daar hebben ze een schijndemocratische poppenkastdemocratie. Uh. Uh, uh, uh. Marianne Zwageman doet dat op zondag met uh, Maurice de Hond. Uh, oké. Okay. You, op YouTube. Uh. En ja, die proberen de schijn ook nog hoog te houden. En Maurice de Hond sprak afgelopen zondag, want dit was dus volgens Marianne Zwageman een, een, een maand of zo dat ze het erover zouden hebben. En ze zijn inmiddels nou drie maanden bezig iedere zondag, want ze hebben nog steeds geen regering. Maar Maurice de Hond sprak deze week over revolutie. Okay. en die zei ze moeten in Nederland echt gaan oppassen want het is niet alleen in Nederland aan de gang maar ja? in heel veel meer westerse landen ja. dat er oneenigheid is en op een gegeven moment moet je dus een beslissing maken en dan moeten de mensen wel gaan accepteren dat die mensen die beslissing maken en je bent nou zo'n bullshit spelletje met elkaar aan het spelen alleen maar oh Pieter Omzicht is aan het huilen en uh, Geert Wilders die wil de grondwet niet herkennen mm. of allemaal weet ik veel waar het over gaat en uh, dat brokkelt wel het vertrouwen ja, ziet... af. Dat als je op een gegeven moment... laatste woord. Hm. Als je op een gegeven moment je kinderen naar Oekraïne wil sturen. Dat de mensen het dan ook echt beu zijn. Hm. En hij zei dus revolutie. Dus ik vond dat heel raar. Ik denk dat hij hm. een beetje ver in gaat. Maar het is wel zo overal in... In Europa hoor je het rommelen. Zeg maar. In Portugal ja. en Duitsland heb je de AFP. En dat proberen ze dan allemaal buiten te houden. in België-Vlaams belang. En, en overal zitten ze met, met, met brute kracht. zitten ze dat buiten de regering te houden. En dan noemen ze dat ook allemaal ondemocratisch. En je mag de democratie niet ar, uh, bekritiseren. En, nou, want, uh, uh, wat, en dat betekent in, in het geval ondermijning. Ja, ondermijning. Dat, is, dat is inderdaad als jij uh, populist bent en uh, ja, als je, als je geen linkse uh, elite bent hè. En, uh, en, maar ik denk dat, dat, dat ze dat heel makkelijk omslaan. daar heb ik dan een, een ander artikeltje over geplaatst ook over die Zweedse member of parliament, die, die maakt een complete u-turn oh, ja, ja, ja. en, en volgens mij is dat ja, dat is een beetje de manier dat is in de Sovjetunie natuurlijk ook gebeurd. Dat op een gegeven moment iedereen was communist en politbureau... en die zat lekker uh, de macht te hebben in de communistische uh, Sovjetrepubliek. En toen was het opeens van oké, okay, en nou is het over... en we gaan nou op een ander systeem over... En dat iedereen opeens is van, nou ja, daar was ik dus ook euh, achtergekomen zelf al. En ik, euh, <lacht> ik, ik denk dat al diezelfde poppetjes, die blijven gewoon aan de macht. En die, die, die draaien net zo makkelijk bij. Je zit gewoon, ik denk dat Jeesiel Mag, Jeesiel Dus, dat die net zo makkelijk tegen een, een immigratie is of zo opeens. Egelde, nee Egenhulde. Ja, ze was Als de Eeghulde uh... eenmaal doorbreekt, dan zijn ze allemaal voor. Hmm. Ze, ze was, die Hilsel was vroeger dus van de SP. Hè? Maar je mm. moet even kijken naar haar verleden. Ze was uh, fanatiek lid van de SP. Heb je SP. dat al? En ze ja, is nee. nog heel fanatiek voor de GroenLinks. heeft ze nog gewerkt. En in één keer zat ze bij de VVD. Mm. Nee, het ja. spijt me van harte. Maar als je die mevrouw hoort praten... dan snap ik niet wie daarop kan stemmen. Want dat nee. is, uh... Ik heb ze nog nooit horen praten. Ja. <laughs> nee, nou dan moet je ze voor de grap proberen. Uh, uh, voor de grap nee. proberen. En dan kom je er gewoon achter dat het gewoon echt... Het is weet je wel, ik probeer er altijd wel naar te luisteren naar die politici, maar zo heb je er ook eentje rondlopen, ik wil ze dan niet helemaal gelijkstellen, maar volgens mij, wie was het nou, van GroenLinks is dat volgens mij, die stottert. Maar die stottert niet alleen, maar die heeft ook gewoon, ja... Jij zegt, het is een soort Kamala Harris dit. Nee, met, met, met vragen komen ze dan, dat je denkt van, joh, ik ga, ga je toch niet menen, dat je hier de tijd aan wil besteden, dan zeggen ze tegen Baudet van nee, hier gaan we het niet over hebben, want uh, bla bla bla. Denk ik nou, die tijd van die mensen, dat is pas verspeelde tijd. Hoe komen die in zo'n Tweede Kamer? En bij die Silbers dus heb ik dat mm. ah, niet helemaal zo. Maar, maar je moet eens, je moet bed, eens kijken hoe snel die draaien als ze als ze voelen van ja, dit populisme is niet meer te stuiten. Uh, mensen zijn het uh, nou beu, dan zijn ze opeens de leider van de revolutie. Zeker weten. Maar zo, doen ze, zo zijn ze ja. ook op deze plek terechtgekomen. Ja, het ze zijn al drie keer mee. gedraaid. Hè. Het zijn allemaal meepraters. <laughs> uh, uh, uh. En dan, bij, bij omzicht is het misschien nog iets anders, omdat zijn broer ook bij het WEF zit. Weet je wel, dus die heeft misschien dan, die zit er iets dieper in, omdat hij er al langer bij zit. Maar Vuisten al die nieuwe mensen zijn, zijn allemaal gewoon uh, opportuniteitszoekers. Ja, ja ik, maar, ik lul gewoon je, maar je zou het niet zozeer zeggen als je Rita Verdonk hoort zeggen, we gaan echt dwang gebruiken. En uh, dat, dan, is, dan hebben ze nog het idee van de ceausescu achtige iets. Maar, de, maar ik denk dat... Uh, ja, hoe lang heeft dat dan geduurd met Verdonk dan? Uh, een maand. Wat heeft een maand geduurd? Of zit ik nou er? Die hele Rita Verdonk. Uh, Hoelang, weet je wel. Die, die kunnen ja. wat vinden. En dan kunnen ze even gebruikt worden. Maar dat, dat houdt geen stand. Ah, Peter, dus... je noemde Verdonk. Misschien bedoel je iemand ja, misschien Bedoel ik iemand die afgelopen week nog zei. Van, ja, we, gaan, uh, we, gaan, we gaan dwang gebruiken. Was dat? Uh, uh... Verdonk, die zit ja, niet meer was... in de politiek. Oh, nee. Nee, maar <laughs> dat, was die, dat was die ene VVD met de vaccins. Die ik net noemde. Die Sophie Hermans ging dwang hmm, gebruiken. Ja, ik heb het al... Oh nee, nee die, die ging geen. Sorry, die ging geen. Ja, nee, wie, die die, die, geen wie gaat er nou geen uh, dwang gebruiken bij de overheid? Allemaal toch? Ja, ze zijn natuurlijk allemaal, uh, ja. allemaal ja. zo. Maar het was een of andere. Uh, dan ben ik weer de naam kwijt. Uh, en, uh, die, die zit bij dat. Uh, Trots op Nederland of zo? Uh, je niet, um, ik, ik, uh, Trots Mona op Nederland. Keizer. Trots Mona op Nederland Keizer. is al heel lang geen partij nee? meer, hoor. Oh man. <laughs> Belang van Nederland misschien... bedoel je. Nee. Uh. Doe je Mona Keizer? Nee, nee, maakt, maakt verder nee. niet uit. Het ene of ander poppetje, wat onbelangrijk is. Maar een poppetje dat. Plaats het in de comments, mensen. Als jullie denken dat jullie weten wie het is. Nou, vijf even, dat is extra. Maar, nou ja, goed, maakt ook niet uit, joh. Het is. Maar. Want het punt is dat, ja? ze, dat ze inderdaad dit soort lui, denk ik, uiteindelijk heel snel. Kunnen draaien. En dan opeens totaal vergeten zijn. Wat voor standpunten ze hadden. En uh, ze lopen net zo makkelijk voor een andere parade uit. Maar nu is het nog even niet opportun. Want het is nog niet groot genoeg. Ze denken van ja. Dit, dit, dit, dit is nog, er is nog verdacht veel op gevuurd. Maar die, die onderstroom die groeit gewoon. En die groeit. We hebben het over de egel. Ja, ja, ja, die onderstroom van die egel <laughs> groeit maar door. <laughs> Maar het kan allemaal even, nog veel ja. erger hoor. We hebben hier in Canada het parlement dat uh, beweegt... Wacht uh, even, wacht even, ja? wacht even. Want oh. we hebben nou niet gezegd wie komt er dan wel in het torentje stond erin. Oh, oké, oké. Okay, okay. nee, ja, we maar we de, nog dat hebben, het interesseert ja. geen van ons eigenlijk wat, geloof ik. Maar nee, we, we, we kunnen wel een weddenschap afsluiten. Nee, zullen we het... Ja, je nee. mag een weddenschap doen hoor. 1 e E-gulde. Frans, okay. ja, Frans, Frans Timmermans. Ja, jij zegt Frans Timmermans. Ik maak me echt geen uit wie er een toren Ja, Frans Timmermans maken wel bijzonder veel zorgen over me, als dat uh, gebeurt, maar ja. Ik denk dat het uh, hoe heet die, uh, die opposite van Frans Timmermans, hoe heet hij nou Ronald Plasterik gaat worden. Ik denk dat Ronald nee, maar die, Plasterk... die, is toch geen, die zit toch niet in... Uh... Nee, maakt niet uit. Dat mag ik toch vinden. Dat okay. is mijn wetenschap. Oké, okay. okay, ja. ja. Prima. Ja. Heb jij er ook, wil je ook meedoen? Of... Ja, dan doen we Rita Verdonkeneën. Nee, ja. <laughs> Nee, ik, ik heb geen idee. En het maakt me ook geen fuck uit. Dus, uh... Oké, okay, nou, doe jij Maar ja, we moeten een naam noemen, hè. We moeten een naam noemen. Maar ik... Voor één... Een... En... Nee, ja, je hoeft niet. Je hoeft niet. Ik je? denk die... Hoe die, heet die, die, die, die, dat nou? Dat mens. is uh, nog wat? Die van de VVD? Onuitsprekelijke ja, naam. Ja, toch? Ja, ja, uh, uh. ja. Dus. Ja, zoiets, ja. Ja? Yeah? Klinkt goed ja, uitgesproken. Ja, dat maakt ook niet uit wat de naam is. Maar... Uh... We hebben weer even weer geschiedenis geschreven, jongens. Hebben we weer een weddenschap gedaan. Uh, uh... Maar ja, als het niet wordt, ik uh, vind het allemaal prima. Ik mag, mag het ja, ook als uit. ik het nou win, als ik het win, mogen jullie ook met, met de 1 bitcoin betalen. Zullen we dat afspreken. <laughs> ik heb nog bitcoins ergens liggen. <laughs> Satoshi Vision. <laughs> ja. ja, die is ook onderuit gegaan deze week. Hè? Oh, ik heb Alles niet gehoord is gehoord. Toch onderuit gegaan? Ja, nee. Oh, Dan moeten we het er heel even kort tussendoor. Oké, okay, oké. Okay. De rechtszaak van Craig Wright over zijn claim oh ja. dat hij Weet Satoshi verloren. Nakamoto is, heeft oh, yeah, yeah, hij yeah. deze week verloren. En nou zijn er een aantal mensen die dus uh, bij Bitcoin Satoshi Vision uh, zich hadden aangesloten en volledig in de overtuiging waren dat uh, Craig Wright uh, Satoshi Nakamoto was. Uh, een van die mensen, hoe heet hij nou ook alweer? Oh. Nou, maakt ook niet uit. Die had... Een twintig uur durend interview met Craig Rice op YouTube gezet. waarin hij dus in twintig delen de bestaans uh, toekomst van bitcoin. En die heeft ja. nou deze week een nieuwe video geüpload. Ik ben even zijn naam kwijt, jongen. Uh, ja, het, het maakt het niet uit, maakt niet uit. Waar zag ik dat nou? Er was iemand die de geduld kon opbrengen. Wacht uh, nee, uh, even, <laughs> ik ga het even erbij zoeken, want dat vind ik wel leuk. Ja, je uh, staat uh, nog steeds in de top 100. Plaats 72. Ja, goed, me... hm. ja, nee, maar het treden gaat gewoon door. Dat ja, maakt maar, ook niet uit ja, Die of naam komt supposed... later wel, maar even... maak het even af. Hm. Nou, en um, die heeft nu, de... nu is hij dus met een nieuwe videoserie gestart. Waarom dat... waar... Waarin dat hij gaat uitleggen waarom hij zo uh, misleid heeft kunnen worden door Craig Wright. Weet je wel? Maar Ik, uh... um, de, de, de rechter heeft de uitspraak gedaan. En die heeft um, vastgesteld. Dat Craig Wright niet Satoshi Nakamoto is. En dat is toch best een, uh, een uh, gebeurtenis. Ryan Charles heet hij. Sorry dat okay, ik het heb ja, ja, gezegd. Ryan Charles. Ja, ja. Ik denk dat wij het allemaal van tevoren al wisten dat hij het niet was. We noemden daarom ook niet van niets fake Toshi. Uh... Nee, maar het ging er niet eens om of hij het was of niet. Het ging er meer om of hij aan de rechtbank kon verkopen dat hij het was. Want hij had ja. namelijk met die claim dat hij Satoshi Nakamoto was, had hij dat gewonnen. Dan had hij dus een berg aan patentaanvragen over het gebruik van Dan wist je al meteen dat er niet een Nakamoto was. Nee, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat om de juridische realiteit op dat moment. Ja, ja, ja. Want, die want helemaal losstaat van de, op de realiteit. Ja, uh, ja, ja. In alle, in alle opzichten. Ja. Niet alleen Steeds met, meer met Bitcoin. En meer. Maar hij heeft het verloren en... Um, ja, BSV is er voorlopig nog... Toch weer ietsje nog... vertrouwen in de zegspraken kreeg ik hierdoor. Als <laughs> mm. je ja, een beetje ja. verdiept, dan kom je al heel snel uit bij Lynn Sasserman. En, uh, yeah. Wat die andere van Proof of Work, Hel Finney. Uh, Finney, ja. Finney, ja. ja. ja maar echt, dat het niet zo'n persoon, niet het niet persoon ja, was, staken. maar een clubje, hè? een club mensen. Hij had ja, zelf uh, ook een enorm bergrechtspraak aangespannen tegen iedereen die beweerde dat het ja. niet zo was. Uh, zijn die dan ook allemaal gelijk nou van tafel? Hij uh, had iedereen op, Opgelucht ja, adem in Bitcoinland. Dat ze we weer gewoon kunnen zeggen dat Craig ja. niet Satoshi Nakamoto is. Ja. Zonder gelijk uh, ja, aangeklaagd te worden. Ik snapte ja, De hele ja, strategie snapte ik er niet achter. Wat wil je nou bereiken daarmee? Ja, iedereen iedereen zeggen, aanklagen en zo. Nee, nee, nee. Het, het, het ging om patenten. Als hij als Satoshi Nakamoto zou kunnen worden aangemerkt, dan heeft hij het recht om iedereen die bitcoin gebruikt een rekening te maar Heeft te hij sturen. patenten van voor de whitepaper dan? Want je kan niet over ja, het existing nee, hij is art is dat nee, is bijgekomen ook. Ze komen echt in 2010 de, de, erbij. Nee, maar dat kan hij dus wel claimen, zegt hij. Ja, nee, want ik heb het allemaal vast. Nee, maar volgens ik mij bij een, een echt patent weet het, weet moet die... jij een stempeltje hebben. Van, dan moet je daarom gaan we vaak met zijn belastingkantoor met een patent. Mm -hmm. Laat ze daar even afstempelen. En dat is dan het bewijs dat jij uh, dat je wil registreren dat registreert. Dat die datum dat jij dat als eerste had. zeg maar. Als jij later komt ja. met vandaan, maar ik had het al in uh, 1997 bedacht. Dan uh, geloven ze je niet. Ook als je een papier hebt met kreukels erin in uh, 1997. Nee, maar tot... daarom. Daarom was het dus zo interessant, of tenminste zo belangrijk... ...dat hij niet Satoshi naar ja, kan zijn. Want ja. dan kan hij zeggen, dit is mijn eigen... Maar ik denk niet dat het hem was nu... gelukt om door de patentrechten te krijgen. Nou, maar ja. Nou, dat was in ieder geval, dat was, laten we het dan... Ja. Volgens mij was dat zijn motief. Ja. En dan had hij dus iedereen die bitcoin gebruikt... ...rekening kunnen sturen, en of ze die dan betalen of niet. Ja. Ik heb ook nog wel eens, er is dus ook nog een kleine... Er was op een gegeven moment een betaling gedaan aan de rekening van Satoshi Nakamoto. En toen was dat een roemer. hoe zeg je dat? Het, uh, het gerucht. Gerucht inderdaad, dat um, iemand aan Craig Wright geld moest betalen. En die heeft hij toen overgemaakt aan een bitcoin adres wat van Satoshi Nakamoto was. En dan zegt hij, ja, jij bent toch Satoshi Nakamoto, ik heb je nou betaald. Ja, want ja is ik weet het, adres het was. Van Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Ja. Nee, het, het was ik trouwens heb wel nog een, een hele oude leuke... die peuters verplicht wil laten, laten vaccineren. om de veiligheid te garanderen. Ze oh, okay. hm? nou, terug hm. in de politiek. Nou, oud-minister. Ik heb deze week no nog een leuke naam voor Satoshi Nakamoto opgedaan: uh -huh. Sadoshi Quasimodo. <laughs> Vond ik ook wel een goeie. <laughs> ja, uh, uh. Er was nee, toch ja, ook goed. iets met die, uh, ja. met die uh, Gregorite? Uh, met dat. Uh, dat die Satoshi was. Dat die, dat die wat afgeleverd zou worden. Door de, de keys. Door drie ridders of zo. Die, die, die <lacht> verbonden ridders. Dat was, dat was een of andere verhaal bij. Verzonnen dat ik dacht vallen. Ja, Dan heb je vast een of andere advocaat. Die zegt. Nee, het is geen probleem. We kunnen dit wel regelen. We, maken, we bouwen gewoon een, een story omheen. Dat er drie unbonded couriers. Of zoiets waren. Dat die zouden... Die zou, Kies komen okay. afleveren met hem waarbij je gelijk al dacht van uh, ja dit dit is een doodlopend eindje dit wordt alleen maar op een gegeven moment moet je natuurlijk signen als je op te laten zien dat die kies voor jou zijn en als je dat niet kan dan, dan zit je gewoon op een, op een doodsporen. De fout die Greg Wright wel heeft gemaakt is dat hij zijn hele verhaal heeft vastgehangen op de uitspraak van een rechter. En nou is die uitspraak er en is ook in één keer het verhaal mm. helemaal afgelopen, weet je ja. wel? Je kan wat dat betreft beter met een Satoshi, sorry, Yoshi Livo-verhaal komen en zeggen nee, het ligt aan de mensen. En dan kun je gewoon doorgaan. Maakt niet uit. Maar het verhaal van Craig Wright is wel een beetje doodgebloed nu, deze week. Dat is ook wel jammer, vind ja. ik eigenlijk. Dat is wel voor de entertainment. Uh. En daar heb je die gast van Hex nog. Al. Dat is ook zo'n... Uh... Zo'n zo ja. zo showboat gebeuren. Ja, ik, ik, ik, ik denk dat het Cricut uh, right we er nog niet vanaf zijn, hoor. Oh jee. Ja, je gaat dan ja. meestal zo'n. Zo zo uh, mm -hmm. Heel veel mensen hebben er echt in geïnvesteerd, natuurlijk, hè? Natuurlijk. Mm. Ja, en die, ja. uh, die gaan dan een alternatieve. Uh, Nieuwe rechten. Roepen. Nee, een alternatief. Vorken. Al, nee, al, vorken van BSV. Dat is net zo'n beetje als. De, de, de, ken, je, ken je het verhaal van die. Um, wat hij die nou, dat die, de, de, de boek heette The um, Prophecy Fails van uh, zo'n bekende oh, psycholoog. Ja, dat ja, is jouw favoriete psycholoog. boek hè? Dat Dat mensen harder gaan ja, geloven het, de, het, als ze uh, ongelijk bewezen worden. Ja, cognitieve, co cognitieve dissonantie, hmm. dat, dat verhaal, ja. Van die mensen die. Uh, dit is een psycholoog die was in de koffer bij een uh, secte gegaan. Die in Ufo's geloofde uh, daarna. Die, uh, die dacht dat ze opgenomen zouden worden. Op een moment Supreme worden ze niet opgenomen. Maar ik uh, de leider van de secte zo'n. Ja, <laughs> zogenaamd via telepathie een uh, verhaal door. Ja, nee, we, we komen een ander keertje. Dat hadden die ufo's dan aan haar doorgegeven. En toen uh, zei ze, ja, we komen een ander keertje. En de hele mensen, de hele meute, die gaat dan in één keer mee in dat verhaal. Dus uh, ja. Heel even kort. Rutte, Rutte, Rutte. Uh, als Satoshi, als Craig Wright wil aantonen dat hij Satoshi Nakamoto uh, is, is er één hele simpele stap. En dat is de coins verplaatsen die op de wallet staan van Satoshi uh, ja, Nakamoto. Dat, ja, ja, ja, precies. That's, that's it. it. Ja, dus, en, dat en was, daar, en daar heeft zat die, hij heeft hij geen rechtelijke uitspraak nee, van en nodig. daarom zat hij op een doodspoor want ja. met die drie bonded couriers die dingen gingen brengen, dan zat je gelijk altijd te denken van, ja, hoe lang kan je dat nou uitstellen dan moet je straks gaan zeggen ja, een van die bonded couriers die, die was de weg kwijtgeraakt en uh, we wachten ja, nog precies. steeds op hem en, uh, oh ja, nou is hij uit de, uh, uit de kabelbaan gevallen en, uh, <laughs> maar het is echt zo ja. het uh, ja, <laughs> doet een beetje denken aan die Seinfeld aflevering dat, dat uh, Constanza, die zit dan met zijn, <laughs> met zijn uh, uh, ja, vriendin en Dien's ouders. Zat hij dan ringen naar de Hamptons rijden. En hij had dan gezegd dat oh, hij ja. daar een dure villa had met paarden en zo. En, maar hij had dat niet. En eigenlijk had iedereen door dat hij dat niet had. En dan reed ze daar naartoe. En, ja, die kent zo'n manege erbij en hij heleboel paarden en zo. En, en, en iedereen dacht van uh, ja, ja, natuurlijk, ja, ja. En, uh, ja, en op een gegeven moment was het dan van. Ja, zullen we maar teruggaan? En <laughs> dat was. Dat, ja, iedereen had door dat het nep was. En, uh, ja, dan had ik bij die, uh, die Krekkerheid ook zo'n idee. Uh, uh, uh. Ja, maar goed, er zijn mensen die, die hebben er wel in geloofd. En die hebben een hele hebben nauwe erin gegooid. En ja, die, die accepteren dat idee niet dat hij in een keer niet de Messias is. Dus er gaat nog denk ik een hele gekke wending komen. We zijn denk ik nog niet van hem af. <laughs> Dus uh, op, op den duur denk je echt van, kunnen die mensen nou nog steeds in hem geloven? Ja, die heb je, die heb je. Ja. Nou, uh, Ryan Charles, wat zei ik nou net, mm -hmm. die is wel van zijn geloof afgestapt. Ja, uh, uh. ja dus uh, die heeft weer een nieuwe videoserie waarin hij eigenlijk ook een soort van excuses maakt. Waarin hij zegt, ja, ik ben er ook in getrapt. Uh. en uh, het is me overkomen. Maar ja. uh, ik weet nu wat. Uh, maar dat doet hij dan ook, dus pas op de dag van de uitspraak van de rechter. Hè? Ja, uh, dus, uh, dus uh, daar uh, wacht hij uh, dan mee tot die gerechtelijke uitspraak. En dan gaat hij zeggen: Oh nee, sorry. Ja, ik. want als hij dus wel gelijk had gekregen, dan had hij gezegd: Zie je wel, ik uh, uh, heb uh, altijd gelijk gehad. Uh, ik, ik heb het altijd geloofd. Ik uh, uh, uh, geloof nooit uh, uh, verloren. Dat doet een beetje aan die Rutteboys denken. Dat waren twee top-economen bij economische zaken. die uh, alle voorspellingen voor de economie deden de, voor de overheid. En die, uh, die hadden op een gegeven moment, na een pensionering was het geloof ik wel, hadden ze, hadden ze uitgerekend dat Maria zou op een bepaalde tijd uit de hemel neerdalen, ergens in Spanje of zo. En die gingen ook met een hele bus met mensen gingen ze daar naartoe en die hele rekenpartij hadden ze allemaal uitgerekend. Het moest dan die datum zijn en uh, die plaats en zo, dus stonden ze er allemaal te wachten en... Uh, ja, er gebeurde, gebeurde niks. Ja, er is een rekenfout gemaakt. En misschien eh, toch een ander... Je moet iets anders interpreteren. Het was gisteren. Het was gisteren. Ja, ja, ja. Het is alweer weg. Ja. Nee, maar je moet dus eigenlijk dan niet zeggen... Het was gisteren, maar moet je zeggen... Het is volgende maand. Weet je wel, wat dan kunnen. Als jullie nu de nieuwsbrief. Ja, nou, een, een nulletje voor plaatsen Het is zo voor 100 jaar of zo. Nee, nee, als jullie, het is volgende maand. Als jullie nu de nieuwsbrief uh, kopen, dan vertel ik waar oh, het is. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Nee, goed, ja, maar uh, ook Canada. We gaan hier even naar Canada toe. Uh, die, uh, die willen ook een wedje erheen jassen. En dat gaat over dat. Uh, fought, nee, speechcrime. Ja. Ja, en dan kan je een levenslange gevangenisstraf voor krijgen. Jordan Peterson het leuk meekrijgen. Ja. Dat is toch al weg uit Canada, of niet? Mm. Ja, maar hij heeft wel een Canadees. Uh, hij heeft volgens mij nog steeds een Canadees paspoort. Ja, maar ik denk. Niet ja, die, die, uit... die gaat nou in een papier versnipperen, denk ik. Ik denk pas als jij op het Canadees grondgebied bezit. en, uh, en dan iets zegt wat, waar de overheid niet mee eens bent. dat dan. Uh dat je dan een probleem mag dat zijn als Canadezen niet uitspraak. over de hele wereld Canadezen gaan achtervolgen ja maar nee, nee, nog, okay. er zijn nog stad okay. andere Canadezen met een mening en uh, ja ik, <laughs> uh, ik ben het dan wel mee eens je zou maar in de, Canada uh, zitten als ja, met de uh, er een beetje doorheen gejaagd uh, wordt uh. heel vervelend, ja. Ah. Ja, ja en die Trudeau zei laatst ook van uh, ja ik ben hier niet om de peoples people to please of zoiets zei hij <laughs> Uh, ja, dat is ook zo mooi. Nee. Ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld van zo'n democratie. Dat ze in Rusland kunnen zeggen: wat een schijndemocratische poppenkast uh, pop democratie daar in Canada. Waar de premier zegt: ik ben hier niet om de people te please. Ja. Uh. ja, ja. de zoon van, hoe heet hij ook weer? Fidel Castro? Fidel Castro, ja. <laughs> ik <Fido> wil <Castro, ja. laughs> even erbij halen. Uh, uh. Ja, ja. Ik heb er verder niks over te zeggen dan. Laat maar zitten, dit laat is, een, dit is, is inderdaad de, de, wat je krijgt met democratie, hè? Ja, meer van dit soort regels. en dan gaan gaan mensen hard. <laughs> meer soort... van dit soort regels en dan komen Posten de mensen er vanzelf weet. achter. Ja? Ach ja. ja. ja. Maar ja, ze, ja. Moeten, ze moeten in Canada doen wat ze willen. En, en, als zij die lijnen in het zand verzinnen en daar een Canada uitmaken, dan moeten ze ook gewoon uh, handhaven. Dus. Ja. Ja, zijn er nog mensen die in democratie geloven daar? Ja, nou ja, het erg is dat er, dat er dan mensen nog steeds zijn. Die, ja, nee nee, nee, nee, nee, het gaat niet om onze mening. Hè. Dus ja, we zijn er helemaal mee eens hoor. Dus pak die truckers, die, tr truckers maar op, potverdorie. Al, al, wacht even, al die truckers die geloven ook nog steeds in democratie. En ja, die ja, denken dat ja, als ze naar de hoofdstad rijden dat ze dan een uh, verschil kunnen maken. Uh -uh. Hetzelfde als jouw uh, protest voor vrede initiatief. Er ja. nou, ook allemaal mensen die er nog steeds in geloven. Die denken als wij een rondje op het Malieveld gaan wandelen. Dan gaat er iets veranderen. Oh, ja, als je elkaar klaar mensen. Hoeveel, hoeveel jaar gaat er nog overheen? Hoe vaak moet je nog in elkaar geslagen te worden? Voordat je een keer E-gulders gaat ja, Ik heb niet de illusie <laughs> dat, ik, uh, dat ik iets ga veranderen door daar naartoe te gaan. Hoor. Maar het is voor mij meer. Of om door E-gulders te kopen. <laughs> Ja. Ja. <laughs> ik kan dan even Tom Lamoun aan zijn baas kriebelen. Ja. <laughs> daar doe ik het voor. <laughs> nee, ik, denk, ik, heb, ik heb niet de illusie dat er, dat er iets gaat veranderen... omdat ik even naar, uh, daar ga demonstreren, dus... Uh... Dat is meer voor de gezelligheid. Nee, ik, ik, ik bedoel, ik heb het niet persoonlijk tegen jou, maar het overgroot merendeel van die mensen gelooft in de democratie. Ja. En die denkt van, nou, als wij hier een rondje gaan wandelen, dan heeft dat onze impact. En heb ik, heb ik mijn zondag goed besteed, dan heb ik mijn stem laten horen. Nou, dan kan ik kan mijn kinderen vertellen dat ik uh, gedeugd. heb ver, ver, Vergeet <laughs> het maar. Echt waar. Spijt me van harte, maar ja. no way ja. ja, mijn microfoon die uh, zakt spontaan in elkaar. Nee, uh, ja, nee, ik, in ieder geval dan kan ik tegen mijn kleinkinderen vertellen dat ik gedeugd heb. Ja. In 2024. Ja. Daar doe ik het voor. Your children live on. Ja. Uh. Nou nee, ja, goed. Ja, wat hebben we nog meer te vertellen over deze uh, dit bericht? Ja, er was nog iets, Niks. iets in Canada, oh, of, uh, Nog iets? Um, ah, nee, dat is ergens anders. Nee, het was nog iets met uh, vrijheid van meningsuiting inderdaad. Uh, ja, de stadse ja. politie. Uh, het volgende bericht Schotse politie uh, die traint uh, to target uh, actors and comedians under the hate criminal, uh, hate crime laws report. Ja, die hate crimes, dat begint echt een enorme vlucht te nemen. Want ja, ik hoorde laatst ook uh, bij V for Valentine of zo, dus een clipje van iemand die zei, ja, waren dan in, uh, in Rusland waren er wel uh, 300 mensen of uh, 500 mensen opgepakt voor het doen van... Uh, Post uh, op sociale media die niet uh, door het regime uh, werden geoorloofd. In dezelfde periode in het UK, 3300, hebben een lagere bevolking. Dat ja, ja, ja. uh, is echt uh, teringzooi daar. Uh. En nou, nou kun je dus in Canada levenslang krijgen als je iets uh, tegen het regime zegt. En, nou In Schotland willen ze humor gaan uh, aanpakken. Dus ook als, je, als jij een komiek bent, je, je kan niet eens meer zeggen oh het is maar een grapje, want dat was in Duitsland ook zo. In Duitsland is er, ligt er ook weer uh, die, uh, die Hopkins, uh, PG, CG Hopkins, die, uh, is, die was al eerder vrijgesproken uh, mm -hmm. en die is nu weer, ligt die, uh, onder vuur door de Duitse rechtbank, uh, mm -hmm. ook weer vanwege uh, meningsuiting voor, de, voor dezelfde zaak eigenlijk weer. Uh, en, uh, en daar kon je nog zeggen in Duitsland van uh, ja, maar als het, het is ironisch bedoeld en dan kon je er niet voor uh, opgesloten worden. Maar nou gaan ze dus ook humor aanpakken. Dus ook als jij uh, iets uh, als grapje zegt, dan uh, ja, hé, hey, uh, daar ga je nog. Uh, dan kan je ook tegenwoordig een zin draaien of wat krijgen het. Dan kun je er boetes voor krijgen. Hmm. Nou, en, en, er was ook, kwam ook voort uit de uh, documentaire van ongehoord Nederland over uh, Climate the Movie. Uh, er zijn gewoon mensen, ook met klimaatverandering, die dus oproepen om het uh, ontkennen van door mensen ja, ja. ontwikkelde klimaatverandering strafbaar te stellen. Weet je, en, en zo is dat hier eigenlijk ook. D dit heet crime en zo. Dat zijn, uiteindelijk zijn het mensen die daartoe oproepen. Die zo... Ja, ...gevangen zijn door hun eigen trauma... ...dat ze zeggen... ...niemand mag nog een grapje hierover maken. Hmm. want nou, en... ja, Eigenlijk is het zo... Een, ...een grapje geeft aan... ...mensen lachen erom... ...dat geeft aan... Uh, ...dat er iets niet klopt. Uh, iets on, ongemakkelijk, ja. ja. En uh, dat willen ze niet hebben... ...ze voelen wel aan dat... Uh, dat ja, ...als mensen erop lachen... ...is, er, is er eigenlijk een consensus. Uh, ik weet niet wie dat was... ...maar die zei eigenlijk... ...every joke is a little revolution... En, uh, ja, precies. Ja, dat, dat is ook ja. zo. Ik denk dat dat het begin van ontwaken is. Als iemand een grapje maakt, je denkt van ja, dat is inderdaad vreemd. Waarom, waarom moet ik daar zo om lachen? Ja, dat, dat klopt niet met dat. En uh, dit mag je niet zeggen of zo. Terwijl dat eigenlijk wel zo is. Uh, dus ja. George Orwell. Ik denk ook, hey, Hitler deed en... ook hey. humoraanvallen in uh, duitsland uh, Om uh, Godwin erbij te halen. Maar uh, ja. Ik denk dat, dat heersers die met, op macht opereren... Heel, heel erg bezorgd zijn over humor, ja. uh, Oh, dan ga ik ook echt uh, de, de Godwin erin gooien ook, hè? Volgens mij had ik er namelijk een knop voor ergens. Mijn bier is bijna op, dus draai even gauw die egel. <laughs> Oké, okay, nou goed. Uh, uitroepteken Godwin als je vindt dat de Godwin moet vallen. Uh, even kijken. Ja, nee, dan gaan we even kijken uh, of we er al zijn. Volgens mij zijn we er ook al. Uh, ja, ja, ja, ja, we gaan daarna over illegale immigranten hebben, dus dat is, uh, ja, ja, ja we, zijn, uh, we zijn er. Dus ik ga even aan de knoppen, hoppakee, de tv moet even weg en dan gaan we het wiel erbij halen. Hero uh, idee? Ja, mensen, uit de beteken, Ron Paul in de chat, uit, uh, uit de Godwin maar ook, die is gevallen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, er ja. gebeurt wat. Geen wiel. Ja, het wiel was nog niet helemaal verschenen. Dus die laatste, diegene die net... Ja, uiterlijk tegen een Paul drukt, moet even opnieuw... Uh, ja, ja. Dus is degene die als Weet eerste was. Ja, er was iemand als eerste en nee. toen was het wiel er nog niet. Het was... Uh, ja, dat uitkijken. was 25. Ja, Pjottatje. Je moet waren er maar nog twee nou, man. Uh, Zou maar kijken, ja. Oh, het zat ja. inderdaad heel dichterop. Ja, Piottertje heeft hem net gemist. Ja, Piottertje. Ah, er zijn er okay. vier, nou. Ja, en je, je, je krijgt wel een biertje van mij. Maar je, <laughs> ja, je kan ook als je zegt van uh, egels, kan ja, er ook ja. nog hoor. Ja, juist. Ik heb uh, is ik ik e de... wel hard onderuit hoor. Het is moment op de kop. Hij koken. was eventjes nee, één e gulder was die. was die. Dat vond ik wel verdacht. Nee. Een oh, gul en eh, 45 cent bedoel je? Ja. Euro's. Ja. Uh. Ja, ja, ja. Nou, um, ik kan er het volgende over mededelen. Er is iemand met uh, 150.000 e gulders En sinds de Bitcoin door het dak aan het gaan is, is die aan het verkopen. Dus okay. als, als die alles verkocht heeft, kunnen we weer eventjes omhoog. Maar tot dat gebeurt, uh, staan we onder. Staan die we keer. laag. En de, de, ko de koers is op dit moment uh, 25% van de Bitcoin-koers als een maand geleden. Mm -hmm. Dus. Maar dat was iemand die had ingekocht bij de vorige boeren of zo op de piek. Ja, die zitten ongeveer vier jaar op deze e-gulders, dus ook die maken gewoon een dikke winst. Maar er is een liquiditeit van 150.000 e-gulders toch? Ja, dat is ook. Alleen, nou inmiddels sinds een week of drie zijn er toch wel zo'n 30.000 e-gulders al verkocht. oké. Dus er is wel handel hoor. Er is elke dag een e zeg maar, Nee, nee, nee. Okay. Maar uh, ja, 150.000, dat is bijna 1% oh, ja. van de totale e -Hulders. En het probleem is natuurlijk ook, net bij Bitcoin, uh -huh. e uh, heeft een blockchain en dan kun je ze dus allemaal precies terugvinden wat er gebeurt. Dus zodra dat die persoon zijn eerste 20.000 naar de bus stuurde, was er ook te zien dat hij nog 150.000 achter de hand had. Weet je wel, dus... Ja, het hoeft nou niet zo heel vlug meer omhoog, want als je eenmaal besluit om te verkopen ja, wie zegt dat die andere 100.000 dan ook niet verkocht gaan worden, dus laat ze maar laag verkocht worden ja, uh, uh, uh. ik koop ze liever goedkoop uh. Uh. maar uh, ja, er is wel een behoorlijke druk ja, in de e-gulden. het is wat dat betreft meer tijd om in te stappen dan om te verkopen maar ja uh, uh, uh. goed mensen, uh, er zitten genoeg mensen op het rad, denk ik nu, dus we gaan gewoon uh, draaien eraan hè? Even kijken. Je kan, je kan ze ook gewoon verkopen, natuurlijk. Die 10 E gulden. Ik zal nog even erbij pakken. 10, we, we houden het nou 2024, houden we het op 10, hè Johan? Ja, ja, ja, ja want je hebt erbij gelegd, dus. Uh... Ja, 1,65 euro op het moment. Uh. Dus dat is uh, minder dan de helft van wat er dit jaar al geweest is. Mm -hmm. Kijk, hoor, ik ga even draaien. Ja. Maar mijn scherm moet ook meedraaien, ja. Oké, okay, drie, twee, één en je bent te laat. Ja, het vervelende is ook dat er steeds die kleuren veranderen op het wiel. Dus je kan niet echt zeggen, oh blauw heeft gewonnen, want het uh, zegt nog steeds helemaal niks. Nou, het. draait, het right, draait. Ja, oh, ja, het ja, is King of Spirit. Echt waar? Ja. <laughs> Jij krijgt ze. Ja. Leg het maar bij mijn huis, Johan. Ja, ja, ja. Nee, ik moet, ik moet nog aan... Uh, wie was het nou? JF krijgt van mij nog 10 E-gulders. Oh, dus ik moet aan JF dus, sturen? Ja, stuur ze maar naar JF. Oké, okay, JF, zeg maar even in een whisper wat jouw adres is. Want ik weet het niet meer. Dus is uh, weer een tijdje geleden dat jij gewonnen hebt. Dus zeg maar in een whisper wat jouw adres is. En dan uh, starten we 10 E-gulders bij jou erop. Ja, JJFab, hè. In dit set. Fab. Oké, Fab. Hij stond niet op het wiel, maar hij heeft toch gewonnen. Oké. Okay. Uh, was het niet gewoon JF? Ja, JF. Oké. Okay. Maar ja. dat is in de chat JJFab. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Nee, dan gaan we naar het laatste bericht toe. En, uh, het is, gaat over immigranten. Uh, ik zal eerst even de. Hey jongens, nou jij dat zegt, Johan? Voordat ja? we dan aan het laatste bericht. Het is toch pas tien uur. Dus Peter heeft nog 55 minuten voordat hij. Uh... <laughs> nee. Maar ik ben hier natuurlijk ook immigrant... Hè, bij Lieberland in de buurt. Uh. En ik heb uh, deze week... heb ik mijn nieuwe visumaanvraag ingediend. Gefeliciteerd. En door, ja, doordat ik hier nu... Uh, al zoveel jaar verblijf... heb ik nu een uh, mogelijkheid... om een identiteitskaart te bemachtigen... die vijf jaar geldig gaat zijn. Ja. Mm. En ik heb al het papierwerk... heb ik inmiddels voldaan. Ik heb al mijn uh, belastingplicht... ...netjes afgedragen. Wow. Ja, en de kans dat ik... ...toegelaten ga worden is... Uh, ...nou ja... ...meer dan 90%... ...laat het maar even zo ja. zeggen. Maar, nu komt het. Ik heb dus de komende vijf jaar... ...in Servië een verblijf. Ik probeer al tien jaar... ...verbinding te maken met Nederlanders... ...die er tot op heden niet aan willen beginnen. Hm. En de zomer... ...komt er ook weer aan. Ik ben een beetje mijn... Uh, pensioen weer aan het inleiden Johan, ik weet niet of ik kan horen voor de zoveelste keer ik, ik, ik besteed ik ben best wel veel... ik, ik besteed best wel veel van mijn tijd aan al dit ja. internetgeneuzel en iedere dag bijna ben ik aan het streamen en dan probeer ik mijn verhaaltje te vertellen over Liberland en weet ik het wat en ik vind, vind maar geen aansluiting Um, ik ben het hele verhaal nu nog aan het ophangen op het huis van mijn vriend wat hij verkoopt. Omdat zijn vrouw is gediagnosticeerd met ALS en ze verkopen dat huis omdat ze op reis willen. Dat huis gaat binnenkort verkocht worden. Ik probeer het te kopen. Als het mij lukt om dat te kopen dan heb ik zoiets van nou al die mensen die dat mogelijk hebben gemaakt die verdienen het dat ik dan ook uh, doorga met wat ik doe, maar tegelijkertijd heb ik ook zo, ben ik ook zo realistisch door al een beetje te zeggen van nou ja gaat het wel gebeuren mocht het dus niet gebeuren dan wordt het voor mij ook een keer tijd om service te leren en al dat soort dingen dus uh, uh -huh. ik hou je op de hoogte maar wellicht dat ik binnenkort weer een uh, aantal maanden uh, zo niet jaren echt gewoon verdwijn van dit hele gebeuren, want ik, ik moet ook uh, vooruit met mijn leven om het maar zo te zeggen en nou ja, ik heb het geluk dat ik nu in Servië verblijf waar ik me heel erg thuis voel dus het was zeg maar een soort van go away in en come back in september of zoiets ja. nou ja, kijk, ik, ja. Ik, heb, ik, ik ben naar Servië vertrokken omdat ja. er in, voor, in Nederland geen plaats was voor wat ik probeer en ja. als die plaats er niet gaat komen dan hoef ik ook niet terug te komen dus mm -hmm. zo zie ik het een beetje ik, ik, ik heb volgens mij duizend verhalen te vertellen Waar Nederlanders ontzettend veel baat bij hebben om ze te horen. Mm -hmm. Alleen, ja, ze willen op dit moment niet luisteren. Nou ja, daar kan ik ze ook niet toe dwingen. Uh, dus, nou ja, dan loopt het zoals het loopt. Maar dan betekent het wel dat ik weer een beetje uh, mijn afstandje ga nemen. Ik heb nou weer een, een jaar lang e-gulders voorzien voor Vrijheid Radio. Dus dat is uh, in ieder geval geregeld. Dankjewel. En dan zien we wel. Ja, we, ik, ik zie nog even hoe het loopt. En ik wil zeker ook met jullie gaan vieren. Dat ik bijvoorbeeld die, dat identiteitskaartje ga krijgen. En dan zijn jullie allemaal alsnog mm -hmm. hartstikke uitgenodigd om hier in Liberland een keertje op bezoek ja. te komen. Ja, maar uh, ik moet wel ook op een gegeven moment Servi's gaan leren. Want het, het slaat je kan het allebei doen. Hè? Je kan ook gewoon nee, Servi's leren. Nee, kennelijk niet. Want het lukt okay. me al vijf jaar niet. Nou, dus, euh, denk je dat het dan wel gaat lukken als je niet meer uh, Nederlandstalig streamt? Nou, het gaat niet zozeer om het Nederlandsstalig, maar meer om de tijd die ik besteed aan bijvoorbeeld een verhaaltje over Satoshi Nakamoto bijhouden, weet je wel. Okay. En dan denk ik, ja, ja, ik heb het niet nodig. Okay. Het levert niks op. Dus dan uh, laat het ook maar zitten. Ik heb het geprobeerd. Mm -hmm. Het kan altijd nog komen, weet je wel. Als de mensen yeah. in Nederland een keer honger krijgen, dan zijn er nog altijd 3 miljoen i-gulders te verdienen via de vriendencampagne, die een miljoen euro waard zijn. Maar niemand wil ze hebben. Dus... Uh, uh, uh. Waar, kan hij, waar heb ik het dan over? Uh, uh, uh. Ik kan er niet eens een huis... Ik zit op het moment... Ik kan het gerust delen, het maakt me niks uit. Ik heb een half miljoen euro... aan i waarde En ik wil een huis kopen... van 60.000 euro. En het lukt me niet. Ja. Dus ja, ik had beter gewoon accountant kunnen zijn met een maandinkomen van een paar duizend euro. En dan had ik een hypotheek kunnen afsluiten. Ja. Maar op, op basis van de waarde die ik nu bezit is het niet mogelijk om een huis van een fractie van die waarde te kopen. Dus... Ja, een drie ton nou, aan Wikileaks heb weggegeven. Terwijl ik drie ton aan Wikileaks heb weggeleverd. Ik had zes maanden geleden nog meer dan een bitcoin in de cold wallet staan. Maar ik moet ook leven. Mm. En ik heb eh... Uh, ja, ik heb het geld, heb ik, wat dat betreft, heb ik zo ver uitgegeven dat ik niet nu dit huis in één keer cash kan afrekenen. Zonder uh, dat ik zelf over drie maanden in de problemen ga komen hoe ik mijn eten ga betalen. Dus ja, ja nou ja, dit is hoe het mm. gaat. En dat is ook gewoon prima. Ik heb er nergens spijt van of whatever. Maar het is meer een mededeling die ik eventjes doe. Mm. Dit speelt nu in mijn leven. Mm. En dit is... Uh, ja. ja, je hebt ja. hard gestreden. Josie ik ben nog steeds bezig mag je rust nemen ja nou ja goed weet je wat het is als dus dat narratief verandert dan verandert het toch wel en het gaat er meer om dat ik tot het inzicht ben gekomen dat ik niet in mijn eentje de kracht heb om dat hele narratief te veranderen dus de, de, de, de, de, de optie is er ik bied mezelf aan ik doe het graag Komt het, ook, komt het niet nu, maar over zes maanden ben ik er ook klaar voor. Weet je wel, maar dan ga ik, ga ik niet meer proberen om het verschil te maken. Want dan gebeurt het door iets anders of door iemand anders. Of... Ja, je moet je ook uh, voorstellen. Stel nou dat jij in het Romeinse Rijk geleefd tot aan het eind. En uh, je had, jongens, dit gaat helemaal mis. Overstretched military budget loopt helemaal uit de hand. de inflatie uh, van die, die denarius. Ja. Uh, ik ga me inzetten om de tijd te keren. En Dan moet je ook wel denken van ja... Uh, misschien kan je ja. beter emigreren dan het tijd keren. Dat, uh, want want er is niks mogelijk om het tijd te keren. Dat is nog nooit gebeurd <laughs> gewoon. Ik, ik wil toch nog één ding daarover zeggen. Namelijk, vijf jaar geleden was ik op televisie. Zes jaar inmiddels bijna geleden was ik op televisie. Um, had ik toen een check kunnen laten zien van 10 miljoen dollar aan Liberlandwaarde, waarde. Dan was alles anders gelopen. En ik zeg niet beter, maar anders. Mm. ik heb namelijk dus die kans wel degelijk gecreëerd en gehad en niet ingeschoten voor open doel ja, je moet maar ook ja, maar afvragen denk... hoeveel invloed iets heeft ja. nee precies Want dat, die, dat moment was dus al ingecalculeerd want anders werd het mij niet gegund en dan hadden ze mij voor de corona nog kalt gesteld en dat is mijn overtuiging vandaag de dag mm. maar nou, goed Immigranten, andere immigranten. Ja. Ik vind het wel een leuk bericht. Want dit is een beetje zo'n. Uh, ja, dit uh, veroorzaakt kost, laat ik met heel veel mensen. Dat zijn altijd de mooiste berichten. Uh, illegale immigranten zijn uh, allowed to carry guns, zegt een, een judge. Ja, terwijl dat ze niet echt de Amerikaanse staatsburgers zijn. Nee, maar dat is natuurlijk recht, hè? <laughs> nee. <laughs> ja. Ja, dus ja. ze verwijzen naar de grondwet. Ja, oké, het is vrij zijn de gronden aan ja, de grondwet. Maar aan de andere ja. kant, is de, de, de basis van die wet is ook van... het is een natuurlijk recht. Ja, maar dat is het dus niet. Jawel, die, de het... recht om jezelf te... Die, die wet is gebaseerd op natuurrecht. John Locke moet je dan lezen en dat soort dingen. Dus ja, dat is de basis als jij dat daarvoor. wapen registreert. Als jij dat wapen ja. hebt geregistreerd... nee ja, maar de gedachte achter die wet ook... is... dat uh, de natural ja, law. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. Ik ben ook op een perlijn met deze uitspraak. In zekere ja. zin. Ik bedoel... Uh, ja. ja, iedereen zou in principe het recht moeten hebben om een wapen te dragen. Dat ja, ja. is zijn inderdaad zijn natuurlijk recht. Of het verstandig is, is een tweede. En of je ja, het moet ja. willen, is een derde. Maar, maar het is, is, natuurlijk, wel, het is een beetje raar, je... raar dat je als je. Als Amerikaan mag je in New York geen wapen dragen. Of tenminste, ja, uh, het is waarschijnlijk officieel wel toegestaan, maar je moet een vergunning aanvragen die je nooit krijgt. Zoiets, zoiets uh, is precies. En, ja, dat is, ja, en, ja. en als jij een wapen draagt en zeg je zegt: ja, dat mag volgens, volgens de constitutie, uh, good luck. Uh, Daarmee. Maar dan vragen ze aan kunt u zich ook identificeren en dan ja, laat jij een Amerikaans paspoort zien. Dan zeggen ze, oh, u bent een burger van Amerika. Dan mogen wij u op elke manier mishandelen die de wet ons ja. toestaat. Ja, uh, uh. Maar als jij een illegale immigrant bent ja. en je hebt geen documenten, je krijgt alles dan gratis, ben je ineens een dus je niet gevaccineerd. Dus ben je een je bent eigenlijk veel beter. Ja. Want het is eigenlijk weer zo'n voorbeeld Waar we het er net over hadden, van die dingen die, uh, die uh, uh, <laughs> omgekeerd zijn eigenlijk. Dat, wat eerst een nadeel is, wordt op een gegeven moment een voordeel. Ja, ja, ja precies. Dus ja, uh. wat moet je ervan zeggen? Stel nou dat de rechter had gezegd dat illegale immigranten geen wapens mogen dragen, had het ook niks veranderd. <laughs> de illegale immigranten dragen toch op. Die hebben er toch schijt uit. <laughs> ja. Uh. Dus ja, dan kun je net zo goed zeggen dat ze het wel mogen, want dan scheelt weer een hoop papierwerk. Uh. Maar wat ik... En als je toch wil dat die mensen gaan stemmen over een maand of tien, dan kun je ze niet het land uit gaan sturen, omdat ze een wapen dragen natuurlijk. Dus ja. Ik had het al een beetje voorspeld, al die, die Chinezen die dan van militaire leeftijd, weet je wel, die dan Amerika zomaar binnenkomen. En dat, die, die, die gaan ook van hotel naar hotel. Het is dus niet zoals je bij Bolton Bankrupt zat, dat ze bovenop een uh, trein zitten, weet je wel. Nee, sterker nog, die hotels waar ze naartoe gaan, die hebben allemaal hun menu in het Chinees geschreven. Of? Ja, precies, precies. En die komen dan allemaal netjes Amerika binnen en mogen dan gewoon zo'n AR-15 kopen bij de supermarkt. Ja. <laughs> hey, oh, hey, als je het een invasie noemt? Dan is het een uh, conspiracy theory. Ja. Ja. nou ja, het is nog acht maanden is het officieel. Ik zei er tien, uh, ja. maar het zijn er maar acht. En ik ben nog steeds in de overtuiging dat er echt wel wat staat te gebeuren voor die periode. Want als het zo doorgaat zoals nu, gaat Biden het verliezen. Dat is ja, maar met Trump is. gaat geen verschil maken. Die, die, die neemt nee, allemaal de okay. verschillende ver, verkeerde figuren aan. Plus, hij kan die rechters ook niet wegkrijgen, dat hele rechtsapparaat. tot. En ook Trump hebben ze in de afgelopen vier jaar natuurlijk weer genoeg kunnen beïnvloeden, weet je wel. Dus daar hebben ze uh, ook weer eens uh, ja, genoeg informatie over. Waarschijnlijk krijg je over. een miljard terug dat je aan ons hebt afgegeven als, uh, ja, zoiets. als je dit, dit en dat doet. Niet, de, niet eens zozeer het geld, denk ik, maar meer zijn persoonlijke motivaties en zijn psychologie beter kunnen inzien. Uh. Weet je wel? Dus ze hebben meer controle over die man gekregen ja. dan vier jaar geleden. Ja, maar het valt toch trouwens op die immigranten was toch de Great Replacement theorie dat je dan dat ze dan een bepaalde staat gaan zitten zodat de democraten daar groter zijn zeg maar. Ja, ja. ja. Dus er dan... zijn er een hoop, hoop, hoop, hoop uh, speculaties over wat het kan zijn. Uh, uh, uh. Ja, en daarnaast is dat China, China gewoon zijn leger in Amerika heeft voor het geval dat uh, Taiwan aangevallen dat ze Taiwan aanvallen en Amerika wilde een keer zeggen van hey. hey. Ja, sorry. We hebben een leger in Amerika. Er is ook nog de volgende verhaal, Johan. Dat heb ik volgens mij al eens een keer verteld, maar al die Chinezen hebben geen mRNA-vaccins okay, gekregen. Okay, ja, ja, ja. Dus er kan ook nog een soort bioweapon worden gelanceerd. op basis van die mRNA-technologie. Waardoor iedereen die met zo'n spuitje rondloopt. in één keer dood neervalt. En dan heb je gewoon de Chinese meerderheid in Amerika. Dan heb je het een hele land overgenomen. Dan stem je op Xi Jinping als je nieuwe president. Ja. En dan uh, hebben ze een kolonie erbij. Ja, ja. Zou ook nog kunnen. Ja. Ja, toch denk ik dat die dingen intern doorrotten. Hoewel, ja, ook bij het Rubijnse Rijk kan je ja, zeggen... ...aan het eind werd het helemaal geregeerd door buitenlanders. En die hebben het gewoon laten ploffen dan op een gegeven moment. Ja. Maar ja, ik denk dat het een soort natuurlijk verschijnsel is. Uh, er komen steeds meer mensen die komen op die macht af. En dat zijn natuurlijk gelukzoekers die, uh, die denken van... ja als je dicht bij de macht zit, dan uh, dat is het veel makkelijker geld verdienen. En dan heb je, heb je steeds meer corrupte mensen daar. En het wordt ook steeds normaler gevonden dat het corrupt is. En ja, dan moet het wel imploderen op een gegeven moment. En, en, en natuurlijk van... zijn er steeds meer productieve mensen die, die het uh, built erbij neergooien. neergooien. Ja, ook dat. Ja. En bij het einde van de Romeinse Rijk, had je toch ook nog ziekte, De pest. Nou, ja, dan, dan heb je de Oosten Romeinse Rijk dan, denk ik of. Uh, ja, dat ja, ja. nou, kwam via, uh, ja, zeg maar, uh, via... Ja, dat kwam zeg maar... Via de Afrikaanse Het West-Romeinse ja, Rijk. Uh, ja, 600 hebben we dan. Hè. Ja, dan de ja. Oost-Romeinse Rijk. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, maar ja, dat zal ook vaak gebeuren... Dat je inderdaad... Uh, een, een, uh, eigenlijk toen, toen in de Eerste Wereldoorlog... Gingen, we gingen daar vier keizerrijken ten onder. Het, het Russische, het, uh, het Ottomaanse... Het Oostenrijk-Hongaarse en... Misschien Britse keizerrijk of Britse empire. Maar er gingen vier. vier... Ik zou hier zeggen Duitsers. Ja, Duitsers. Duitse, Duitse, ja. ja, inderdaad, Duitsers. Ja. En uh, dus er gingen vier, vier empires ten onder. En, en er was een, uh, de Spanish Flu uh, die uiteindelijk uh, een enorme slachting aanrichtte. Omdat al die soldaten allemaal besmet waren. Gingen allemaal uh, terug naar huis. En die trokken die hele uh, shit door de hele wereld heen. Uh, waarvan ook de vraag is of uh, het kwam. Uiteindelijk is het ontstaan in Amerika bij de troepen. Dus het is eigenlijk helemaal. Uh, en, en daar gaat ook. Die We werden voor, ja, voordat ze gingen ja, vechten. Ik ook inderdaad dat verhaal van. En, uh, en, maar ze zijn natuurlijk ook ontzettend verzwakt en uitgehongerd en dan zijn ze heel vatbaar voor ziekte dus, en die hele bevolking ja. is dat ook Dus het is, niet, het is niet vreemd dat je aan het eind van zo'n enorme plunderactie waarbij zeg maar, de boeren onteigend worden en, uh, en je uh, uh, helemaal wordt uh, uitge-, uitgemergeld dat, dat daar, daar ook ziektes en pandemieën bij komen ja. gewoon ja. geen weerstand meer ja, die loopgraven waren natuurlijk al open die de En dan kreeg allemaal gangrene ook nog. En daarna, zeg maar, toen het afgelopen was, kwam de hyperinflatie erbovenop. Waardoor de mensen helemaal niks meer te eten hadden. Een ongeluk komt nooit alleen. Als je eenmaal corruptie hebt, dan gaat alles mis. Toen sloeg het over naar de burgers, wilde ik zeggen. ja wat dat betreft leven wij wel echt in een bijzondere tijd hoor, want er, er zit nog een, een, een, een klapper aan te komen, dat hele corona is alleen nog maar het opbouwen, heb ik het idee ja, er is nog, het is nog helemaal niet uh, weet je wel, de mensen vooral de mensen die denken, oh corona is weer voorbij, ik ga mijn normale leven weer oppakken, die staat echt nog wat uh, een hoop verrassingen te, te wachten gelukkig hebben we egel. nou ja, <lacht> ons wel uit. ik wel ik wel <lacht> Als ik wil, dan trek ik toch weer een paar bitcoincent uit de markt vandaag. Dus uh, geluk... En ik woon dan ook nog op een plek waar ik met die paar bitcoincenten... Uh, veel kan kopen. Meer dan... ja, dus, uh, ik denk dat ik met drie jaar salaris heb. Me... Nou, dat is een beetje overdreven. Nou, dat is een beetje te weinig. Maar in ieder geval, meer dan in Nederland. Als ik in Nederland zou hebben gewoond, dan was ik al lang... Uh, door mijn geld heen geweest, want ik zit hier een shekje te draaien dat kost me hier per 40 gram 5 euro, terwijl dat je in Nederland 15 euro betaalt om maar iets te noemen uh, uh, uh. dus uh, ja uh. en uh, ik bouw, ik, nog een leuk ding, ik bouw hier een pensioen op kost me in de maand 100 euro en dan ben ik verzekerd dan heb ik een pensioen, nou hoeveel ben je daarvoor kwijt in Nederland? Joh, ja uh, we hadden nog één berichtje. Ja, je had het ja, al die een beetje. In het had ik al, maar het, het verdient op zich nog even. Die parlementslid die omgedraaid was. De uh, uh. Swedish Member of Parliament Louise Meyer issues public statement saying she was wrong to throw the border open in 2015. Dus dit, dit was tijdens een uh, berg uh, vluchtelingen uit 2015. Toen. Het Wira bewezen niet kon. Toen was ze heel nee, erg voor nee, open sorry. grenzen en uh, refugees welkom en zo. Dat moment. We schaffen dat, Wie schaffen ja, dat. in het Zweeds dan. En, uh, en nou, uh, nou is ze daar helemaal op teruggekomen en ik denk dat dit zo'n voorbeeld is van die mensen die, die zo, uh, zo makkelijk uh, zoals de wind waait, waait mijn jasje, die voelen het tij hangen en, en ik denk ook andere mensen zien, die zien zo'n new turn en die denken van, uh, hey, misschien moet ik me ook uit de voeten gaan maken en uh, dus, uh, uh, even bij de Forum voor Democratie aanmelden also. Ik denk dat, dat, dat, dat, uh, dat je daar nog van staat te kijken. Dat je denkt, hey, diezelfde persoon die heb ik eerder wel eens... Uh, kreeg ik met de zweep uh, het uh, precies tegenovergestelde mening uh, van langs. Zat hij op Twitter nog voor wappie uit te maken. Ja. <laughs> uh, uh, uh. Maar ik denk overigens niet dat, dat, dan, dat je dan naar vrijheid toe gaat. Of zo. Ik denk dat, dat, dat is net zoals bij de Weimar Republiek... dan gaat het van uh, enorme losbandigheid... en uh, en uh, ja, morele verval gaat het dan opeens naar een fascistische law and order toestand Wat eigenlijk uh, ja, geen vooruitgang is De hele vrijheid wordt overgeslagen Het gaat van links autoritair naar rechts autoritair Want dat autoritaire dat is nou eenmaal opgezet En het is alleen ja. even, komt er een winning van de wacht wie daar nou de, de, de scepter zwaait Ja, ja goede opmerking ja. Je moet dan denken aan die, die, die gast. Ja, je, je, hebt, je hebt twee Twan-manders. Je hebt de libertarische twan. Ja. En je hebt die twan in de EU. Mm -hmm. En je mag maar volgens de regels geloof ik maar twee termijnen zitten voor een partij. En die man die heeft inmiddels geloof ik al meer partijen gehad dan ik uh, aan onderbroeken, zeg maar. <laughs> <laughs> elke keer andere partijen. Zit hij weer bij elke partij? Want die wil gewoon in de EU blijven zitten, weet je wel. Ja, nou dan bouw je een pensioen op. Hey, wat? Er. Ook steeds niet volgens, volgens mij krijgen die per maand sowieso 8000 euro en dan nog wel onkostenvergoeding. Ja, ja, ja. Dus, uh, daar moet ik even aan denken. Dat, dat soort figuren. Ja. Die zitten gewoon in de politiek voor de politiek. Uh. Daar heb je er heel veel van natuurlijk. Hè ja, het is gewoon een beroepskeuze iedereen moet zijn geld verdienen toch ja, uh, uh, uh. die mensen die pakken het er gewoon van en ja er zijn toch wel genoeg Europeanen die denken dat ze het goede doen door de belasting af te dragen dus uh. ja waarom zou je niet uh, die, die euro's opstrijken uh, uh, uh. met een beetje geluk zit hij ook nog in de commissie dus dan hoeft hij niet eens gestemd te worden dan moet hij alleen elke drie jaar een nieuwe, nieuwe partij vinden uh, uh. dan kan hij weer doorgaan uh. Ja, het probleem is dat mensen erin uh, blijven geloven. Hè? Dus je kunt hem niet kwalijk nemen. Ja, het is gewoon nee, ja, de precies. bevolking die erin gelooft. Ja, ja, ja. En daarom kunnen we met i-gulden in de ja. staan. Oh, een okay, <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar we zijn, er, uh, we zijn aan het einde. Dus uh, ja. Is idee. Nou. Zijn ja. We, we zijn er doorheen. Het uh... is het einde, jongens. Jullie oh. zijn het einde. Hey. Ja. Ja. Ik, uh, Ik uh, wens jullie een... Uh... Goedenavond. We ja. hebben er lekker doorheen gefietst. Oh, Een Ik wil uh, iedereen hartelijk danken voor het uh, luisteren, uiteraard. De deelnemers, dank voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. dan met de heer. Hugo. Ja, ik weet niet zeker of ik er vanaf uh, het begin af aan bij ben, maar ik doe mijn best. Ja, ja, ik ga ja. naar yoga klas. Oeh, oké. Okay. Dat is ook Dat heel is belangrijk. Namelijk omdat ik yoga zo leuk vind. Ah, zie je wel, daar, daar, daar, ja, ja, ja. Nee, goed, um, ja. There you. ja. Dat is allemaal waar. <laughs> ja, ik geloof je zo. Uh, want daar is volgens mij yoga ook voor bedoeld, hè, uiteindelijk. Maar um, goed, uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen vrolijke en vooral heel erg vrij week toe. En ik zou zeggen, tsoedele doki. En hier is de eindsoe. Hoppakee. oké. kan je allemaal lekker yoga standjes met elkaar doen. Nou ja, dat hoop ik. Oké. Okay. Is het een persoonlijke privéles ja. of echt met een jas? Ja. Oh, privéles. Ja, ja, ja, ja, ja. Ga ja. ze al die standjes voordoen en dan moet jij daarna nadoen? Of, uh... Uh, ik hoop dat ze de broek uitdoet en daar ik hem erin jas maar... <laughs> Nee, ik... ze kent mij al een tijdje langer en uh, uh. daarom snap ik ook wat beter wat ik doe en ik heb het ook een beetje geboekt als een soort van psychologie uh, uh, consult omdat ik ook voor mezelf nou heb ik dus, ik ga echt een. ik probeer een nieuwe uh, hoe zeg je het goed, een nieuwe uh, ja ik, ik moet wat anders vinden met mijn leven want wat ik uh. nu aan het doen ben is duidelijk geen interesse in en dus... Nee, dat is yoga wel de oplossing, denk ik. Ja, ja nee, ik, ik zeg al, het gaat ook een beetje om het kletsen om te vertellen: van nou, ik heb nou mijn kaart, mijn identiteitskaart. En dan heb ik in ieder geval even vijf jaar de tijd om uh, afstand te nemen en voor mezelf wat te doen. En uh, nou ja, en ik uh, zeg al, het kan altijd nog komen met een e-guld en dan ben ik er hopelijk weer klaar voor. Maar ja, uh, uh. Ik ga, een beetje dat verhaal wil ik ook aan haar vertellen en dan moet zij uh. maar. Beslissen of ze de broekaart wil doen of niet. Ja. Even een zenmoment blijven. Ja. Uh, ja, ik kan haar uh, zo naar de, uh, naar de zevende hemel sturen, Johan. Dus. Uh, en Dan kun, je, ook kan kun jij met uh, ademhalingsoefeningen <laughs> nooit terechtkomen, wat ik allemaal kan, kan bereiken. Nee, nee, nee. Nee, goed, dan. ik uh, geloof je zo. Ik, uh, ik wens ook heel veel succes daarmee. Mijn oogleden worden heel erg zwaar Je ja, komt door die 15% wijn. Ja, ja, nee, los daarvan hoor. Dit is meestal het moment dat ik normaal gesproken in mijn nest doe. Dus ik, uh, ik wens je een heel groot nirvana toe. En, bedankt, uh, ik bedankt. Zou zeg, ja. uh, ik hoop kide. dat ik Your Children Livon een keer in de praktijk kan brengen. Hm? Ja, ja, ja, ja. Ik wens je oprecht heel veel succes. Okay, uh, ah, ik ben er nog wel. Oh, ja, ik ben er ja, nog wel bij van de week. Ja, ja, gezellig. Had ik, oh, we streamen nog steeds. Potverdorie. Uh, ik zal ook even de stream uitzetten. <laughs> er werd al in de chat gereageerd in één keer. Ja, tot volgende week. Hartstikke idee. Uh, Oké. Okay. En ik weet zeker dat ik... Uh, ja, ik weet het zeker. En.